Real music, real people. Als je van muziek houdt, dan luister je naar 3FM. Serious Radio. Extra weekend. Gerard Ekdom, Michiel Veenstra. dom en Veenstra. In het weekend. Op vrijdagavond. AVO en WS. Dus extra weekend. Met Michiel en Gerard. Vrijdagavond. Nou, lijkt me duidelijk. 3 Gerard en Michiel. Zelf champagne zelfs zelf champagne is ja. er, dus we kunnen het feestje laten beginnen. Pink and get the party started! Ja, ja. Ja, wie komt daar nou binnen? Kom eens niet. Uh... En wie is dan die in godsnaam die godschuwelijk lelijk man daarnaast? Die bril. Feester! Ja hoor. En sinds vandaag zijn zij een nieuw duo op de radio genaamd. En de vraag is alleen: hoe gaan we dit elke week opnieuw op een creatieve manier inspraken, eh, meneer. Over uh... En, uh... <laughs> en als ik er echt niet meer weet, dan ben ik de man die het wel weet. Zijn en dat naam is. is... Uh... Vistra, Vistra. En dan komen ze er samen altijd wel uit, want zoals ze zeggen, het is een nieuw duo en ze heten dan. Het is meteen tijd voor een officiële inhoudsopgave en ik geloof dat er iemand dat is die dat ook ongeveer wel weet. Dat is. En als die er niet uitkomt, <laughs> dan kan die altijd bellen met die gast met die bril. Vistra. En samen zijn ze een nieuwe 3FM duo. Schelden! 3FM! Nou! Ik geloof dat het feest begonnen is, hè? Ik ben bang dat we niet meer terug kunnen nu. Daar in oh, de champagne. Gaat... Onze eindregisseur spuit de champagne. Dit keer niet over het mengpaneel, dat is prettig. <laughs> dat is ook wel slim, maar hoe we die vlekken uit het vloer te gaan krijgen, dat is een volgende. Ik vind het een beetje een rare dag, mag ik dat eens even zeggen? Ja, het is een rare dag. Door Wouter is weg. Afscheid genomen. En je ben, was er heel vroeg op ook? Ik, ja, ik was extreem vroeg op. Ik ben een beetje duizelig van de moeheid nog. Je en ziet dan, het ook. Ondertussen ga ik aan de champagne. Dus nog een beetje een uh, slaapdrekje in je oog. Over de tien uur halen weet ik niet, maar ik ga wel even een beetje praten. Wow. Ja, dit is een goeie, hè? Het, de, de, de grap is dan wel dat uh, de nieuwe Vrijdagavondshow Extra Weekend die begint pas volgende week. Ja, maar dit is een proefuitzending? Ja. Dus uh, we, we kunnen nog uh, een beetje Als er iets fout gaat, dan uh, ja, maakt niet uit. Het, dat staat in het draaiboek. Dus doe maar wat meer champagne. Ja, dus <laughs> ja, wel een beetje champagne. Hé, Ja, maar ja, nou, dan wil ik ook nog op. Ja, ja. Ik heb meer schuim dan. Uh... Uh. Oh. Wie heeft eigenlijk ooit bedacht om champagne te drinken bij feestelijke gelegenheden? Want niemand lust champagne. Nee, maar weet je wat dat zo is? Ik is? Weet je nog, Oudiersavond vroeger? Ja. Dat is het moment dat je naar buiten rende om naar vuurwerk te kijken en aan te steken. Dan moest je eerst door dat extreme ranzige glaas champagne heen werken. Smerig hè? En stond je daar met zo'n doodgeslagen glas te wachten tot je je mag afsteken. Pa, Ik wil naar buiten. Nee, ik moet eerst mijn champagne al drinken. Was dan het? Uh... Hey, je was al aan het hikken vanwege die oliebollen de hele dag. Dus dan ja. hik je de hele tijd die champagne weer mee. Ja, het is een drama nou, allemaal. Um, Gerard? Proost. Op uh, Extra Weekend. Extra Weekend A Go, -go. In een kartonnen bekertje. <lacht> mm. Ja, maar dat is het budget. Moeten we nog opbouwen. <lacht> we moeten <lacht> ons nog uh, zien te bewijzen eerst. Ja, is maar precies. Kijk. Wat allemaal genoeg vanavond. Ach, we zien het wel. Eh, we kunnen jou bellen, heb ik net zojuist gehoord. Dus dat komt wel goed. Dan nou, laten we zo meteen de sferen checken. Op 0909 1336 dit is weekend, toch? Ja. ja. En dan gewoon even willekeurige mensen in uitzending halen. Ja, eens even kijken wat er leeft. Wat een goede Dit is Keen. Als je platen vaak hoort, dan ga je andere teksten bedenken erop. Oh, stuiterde bal, stuiterde bal. Gelukkig. Ah, okay. dit en uh, Crystal Ball. Ja, ja, dat is, uh, het champagneboertje was er al, hoorde je? Hem? Ja, het was het eerste. Ja, Wil je dat nooit meer doen? Oh. Sorry, ja, kom op, Extra weekend aflevering nummer 1. Nou, eigenlijk min 1, of is het 0? Ja, nee, de Deze telt niet. Mocht het fout gaan, dan hebben we, het ligt het niet aan ons. Weet ja. Ja? Dan kunt u vooral niet schrijven naar de AVRO of de NPS. En laten we eens gaan kijken wat er zo al leeft in het land. En dat doen we door middel van de wilprik. De wilprik. Ja, nou, ik vind het een goed idee. Kan pijn doen natuurlijk, hier en daar. <laughs> Maar, maar het, gaat... het, het kan ook uh, uh, helende werkingen hebben. En dan hebben we het over acupunctuur. Acupunctuur. Ja, het is tijd voor het acupunctuur. Oh ja. Uh, <laughs> het begint als... Ja, ja. Ik kan het gewoon bellen en dan gaan we gewoon kijken wat je aan het doen met wat voor weekend je gaat doen. en zo. Ja, ja. Hallo. Ja. Hallo? Hallo? Ja. Hallo? Met, met, uh, even. Ja, Ja. Uh, jij bent Peter, toch? Ja, dat komt. Je had een opmerking over de champagne, geloof ik. Ja, het is uh, het feit dat het bij, of tenminste, dat heb ik zelf al ervaren. Het is belangrijk dat je met champagne goede champagne drinkt. Ja, want die, uh, die uh, goedkope rotstooi, is niks. Nee, dat is niks, ik ken, ik ken iemand je die heeft ooit een keer... Oh. Ja, gaat maar door. Ja? Ja, We spaten nee. zelfs met champagne en dat is fenomenaal. Dat deed mijn moeder ook altijd. We <lacht> we denken, de... Ja? Die maakte alles met champagne. Alles. Maar ja, vanavond oh. even boontjes, maar even voor de champagne erbij. Nee, ik ken iemand die maakte alles met whisky. Zijn motto was drink nooit whisky zonder water, maar ook nooit water zonder whisky. <lacht> dus had je ook kip met whisky, in het begin ging het allemaal nog goed. En bij het einde van het gerecht, dat ging helemaal de mis. Het ging van, goed tot hij de over, ging voeren aan zijn kind. Schaul, ja, dat ook. ging niet best, inderdaad. Maar ik ken inderdaad iemand die ook... Ja, Ooit, uh, ch ...goedkoper champagne gedronken heeft en daar hebben we nooit meer wat van gehoord. Dus we hebben extreem goede champagne, Peter. Maak je geen zorgen. Oh, Oké, okay, dan is het goed. Nou, dan, uh, dan smaakt het me goed ook. Ja, het pakt je lekker wel, beet. Dus, dus er is niks mis mee. Er is niks mis mee. Oké. Okay. Ik vond het leuk dat je aan de telefoon hing. Ja, ik ook. Sponnel, nou, dat is mooi. Bel nog eens iemand, dan heb je die sensatie nog een keer. Zo is dat. Dag! Okay. Dag! <laughs> we zitten midden in de... De wildblik. Dus we prikken gewoon verder. Eens even kijken wie we hier hebben hangen. Hallo, met wie? Met wie? Oh, ah, kijk. Oh, Ruud is nee, het hey, he, he, meteen he. kwijt. Hallo? Hallo? Hallo? Ja, hier, ja, hier. Ja, ja, ja, Willem. Hier, Willem. Hey jongens, hey, ik wil jullie veel succes wensen hè, met uh, extra weekend. Ja, Zou we hebben een oud ja. ja. <laughs> Ik vind het nu al leuk. Ik vind het nu al leuk. Dat is te gek dit? Ja, heb je dat drumstel hier? Ja, joh. Hoppa. Bij elke slechte grap komt er een. Ik heb meteen last van mijn bekken als je dat doet. <laughs> Hij staat ook heel instabiel. Maar Willem, uh, wat zijn de weekendplannen? Het is vrijdagavond, wat zien je te doen. Ik ben net terug van mijn werk, joh. Je bent afgewerkt? Ik ben afgewerkt. Dus en het uh, was een dramatisch uh, eind, hè, de laatste uitzending van Wout. Ja, het was, uh, ik moest een beetje huilen. Jij ook? Ja, een beetje wel. En Wout ook. Hij heeft... Maar jullie maken het toch wel weer een beetje goed zo. Uh, gelukkig. We doen ons best. We doen ons best. Ja, ja, ja, ja, Wie zou zeggen hoe het afloopt vanavond? Niemand weet het. Ga je nog wat spannends doen dit weekend dan? Ik! Ja, jij? Eh, ja. uh, nee, niet echt. Lekker rij op mijn nieuwe motor. Aha, een nieuwe motor. Ik heb vorige week een nieuwe motor gekocht, dus daar ga ik mooi op toeren. Heb je er lang voor gespaard? Ja, best wel eigenlijk. Nou, heel hard voor gespaard. Gewoon heel echt een, ja. maand, een maand of vijf gewoon cent uitgegeven eigenlijk. Water en brood, op water en brood geleefd en... Nee, uh... je zit er op je oude gewicht en je kunt de motor betalen. <laughs> ja, precies. Dat is een mooie combi. Het gewicht vloog <laughs> eraf, ja. Nou, ik ben nou nieuwsgierig en mochten we iets uh, ondefiniëerbaars tegenkomen... ...de snelweg, dan zou jij het kunnen zijn. Precies. Oké, okay, nou, uh, we, we gaan kijken. We kijken er naar uit o, om ja. hier tegen te nou, ja, kijken. ja, Dag. Dag. Dat is heel Zitten er middenin nog steeds hè? 09091336 als je ook uh, zo'n onzin gesprek aan wil gaan. Ja, hallo. Ja, ze, we moeten nog eventjes een, een oogcontacten afspreken Gerard. Ja, maar je hebt ik. een bril dat schijnt. Oh ja, sorry. Is, uh, ik zie ook je een zomme. Ik zie alleen maar ja, dat denk je ik krijg een teken, maar als je eigen teken wat terugkomt. Ja, dat ja. is een beetje lastig <laughs> natuurlijk. Hallo. Hallo. Hallo. Ja, ik wil graag ja, weten wie we alleen hebben. Ga er echt ja. naartoe in dit gesprek? Met wie ben jij? Nou, allereerste... Identificeer <truidie> jezelf! Oh, er is iemand is. Die... Nu komen we onszelf ook tegen. Nou, we gaan even naar een andere lijn. Dit gaat helemaal wel zo. Hallo? Hallo, met Danny! je? Danny! Danny. Danny. Hey. Hoe snel? Kut! Wat is dat nou weer voor instelling? <laughs> Ik moet nog werken! Oh, oh nee! Oh, nee. Oh, dat is een grote! Een Wat voor werk doe je dan? Hey, Vlakwagenchauffeur. Ik moet nog even een portretje doen. Moet even gelost worden hier en daar. Ja, Dordrecht, Amsterdam. Er zijn er twee dingen die je aan een vrachtwagen zoveel kunt vragen. Dat is A, wat, wat, wat zit er in, in, in, in je lading? Ja, ja. En B, mag ik je te horen? Dat mag. Dan nou, hoef ik ook niet meer te weten wat er in zijn laadbak zit. Hoor. Nee, nee. Ben je er wel klaar mee, hè? Ja. Dus ja, Doe we nou het uh, luid, of niet? Zo'n vorige keer met uh, mijn landig aan veilig bij. Dat mis ik wel een beetje. Nou ja, ik dacht dat we redelijk goed begonnen waren. Maar ja. ik vind dat jij het bij deze gedaan hebt. Oké. Okay. Want de toeter uh, klonk nu al toeter en Liefen. we hebben pas één glas champagne op. Kijk, kijk, naar dat bedoel <laughs> ik. <laughs> maar dank daarvoor dan. Ja, we vonden uh, er nou... fijn, uitzending hè? Dank je ja, hoor. goed uh. Dag. Dag! Gerard, ja. uh, kleine evaluatie tussendoor. Uh, Wieken stoppen stopt wat nu met de wilprik? Of gaan we nog even door? Nou, we gaan nog heel even. Ja, een klein door, beetje. Oh, ja, ja, dus dus dus ja. ja, Totdat tot de regisseur zwaait, hè? Ja, als de regisseur gaat zwaaien met zijn blaadjes, dan houden wij op. Houden wij op, precies. Gaan we koffie halen? Magie? Hallo? Ja! Heren, Michiel en Gerard, heel veel succes die aankomende vrijdagavond. Dan gaan we de oude genieten, jongens. Ja, ik hoop het ook. Gerard brullen. Het <laughs> is ook fijn dat je zegt aankomende vrijdagavond. Dus ja. die van volgende week. Die van volgende week, of nee, die van die week, week erop. Vandaag zien we nog eventjes door de vingers. Oké. En dan, dan, dan uh, blij met je. Ja, dat. Nou, lang maar, succes hè? Ja, Dankjewel. Dag. Dankjewel. Sympathiek. Zullen we nog eentje doen? Ja, nog eentje dan. Ja, dus ik hoop dat ik hier ook een, uh, een vrouw <laughs> aan de lijn hang. Waarom? Weet ik ook niet, maar ik hoop dat het lukt. Hallo? Hallo! <laughs> Goed opgelet. Met wie, met wie? Met Thijs. Thijs, jongen. Hoi, Thijs. Alles goed? Ja. Nog steeds met jou? Ja, het gaat, hè, het gaat. Wat is het? We zijn onderweg naar huis, maar er zit er eentje voor mijn neus, een van de circus auto, net joh. Die rijdt maar 60. Ik ben hier, ik kan het niet zijn. Misschien heeft hij de radio opgehangen, maar mag je wel even doorrijden. Wat is een kenteken? Even kijken, heel oude. be 0173 Oh, die ken ik, die rijdt ik altijd voor mijn neus. Ja, is Het lijkt wel een circus auto, daar hangen hangt wel slingers in. Volgens mij is het wel een gezellige auto. Dan zou het extra weekend promoteteam kunnen zijn dat de min-eerste de aflevering aan 4 is. Zo, dat zou best kunnen, ja. Zitten er naakte vrouwen in? Ja, hoor, Wat gebeurt dat gebeurt eigenlijk wel. Ja, ja, volgens mij wel. De hiernaast, eh. zit er zit gewoon gewoon toeter, want die herkennen dat nummerbord. Volgens mij wel. Ja. Oh, dat kijk ik wel eens door. <laughs> dat is door. Cool. Kijk eens aan, kijk eens aan. Nou, nou, luisteraars. Nu jullie elkaar dan toch al leren kennen, ga bij de eerstvolgende afslag eventjes een koffie kopje een kopje koffie koffie. Die koffie doen. Of als het een andere parkeerplaats is, bedenk een andere soort van uh, gezelligheid. Of Thuis, ga gewoon Thuis eten. Doe je, je voornamelijk weer aan ook. Ja, dat klinkt helemaal goed. Dat ja, kunnen we leren dan, hè? Ja, hè? Oké, okay. okay. Nou, ik vond het een uh, hoogtepunt die jij aan de telefoon te hebben gehad. En dat vindt uh, ons complete team ook. Dus hartelijk dank namens vrouw en kinderen. Ja, dankjewel. Uh, jullie nog een fijne uitzending. Dankjewel. Er komt er okay, juist dank. nog één sms binnen Gerard. Die wil ik nog even aan je voorlezen. Ja. Hier een vrouw. Eindelijk twee mooie mannen op de vrijdag. Veel succes samen. Mochten jullie een koffiejuffrouw nodig hebben... hou ik me ernstig aanbevolen. Um. Ik zal kijken wat ik voor je kan doen. Juist. Ik kan er niet allemaal lachen. Jij wel? <tie> ja. Here, have a dollar, in fact, no, brother, man, here, have two. Two dollars means a snack for me, but it means a big deal to you. Be strong, serve God only Know that if you do, beautiful heaven awaits As to pole, my rope, for the first time I saw a man with no clothes, no money, no plate Mr. Wendler, that's his name No one ever knew his name, cause he's a no one Never thought twice about spending on an old bum Until I had the chance to really get to know one Now that I know him to give him money, isn't charity He gives me some knowledge, I buy him some shoes And they think blacks spend all their money on big colleges Still most of y'all come out confused Go ahead, Mr. Wendler yeah. Mr. Wynn. Mr. Wendell has freedom, a free that you and I think is dumb. Free to be without the worries of a quick to this society. For Mr. Windows a bum. His only worries are sickness and an occasional harassment by the police in their chase. Uncivilized, we call him, but I just saw him eat off the food we waste. Civilization, are we really civilized? Yes or no? Who are we to judge? When thousands of innocent men could be brutally enslaved or killed of a racist grudge. Mr. Wendell has tried to warn us about our ways, but we don't hear him talk. Is it his When we've gone too far, and we got too far, cause of him we walk. Mr. Wendell, a man, a human in flesh, but not by law. I bid you dignity to stand with pride, realize that all in all, you stand tall. Go ahead, Mr. Window. The peace backs away is true En nu nog mega hit. Volgende week is het weg. Dan hebben we andere. Is ook goed hoor, Snow Patrol. Maar toch hè. Wat een glans. Wat een mooie plaat dit. You uh, give me something. draai uh, ja. me gewoon nog een keer joh. He? Volgende is, week. is het nieuws voor ja. jou. Gewoon, gewoon lekker. Oh, leuk. Mm, lekker. Mooi. Mm, mm. Lekker. You give me something. James Morrison. James Morrison. En daarvoor uh, Mr. Wendell. Dat was lang geleden. Ja, dat was uh, uh, Arrested Development die trouwens een nieuwe cd uit hebben. Ja. ja, <laughs> zullen we het daar maar niet over hebben dan. Net, net wat minder, net wat minder. Zo, het is bijna half acht. Dat houdt in dat het dus tijd om te gaan hebben over wat we allemaal gaan doen vanavond. Ja, nou even voor alle duidelijkheid, volgende week beginnen we dus officieel voor het ja. eerst met de, de nieuwe vrijdagavondshow, extra weekend. Uh, en vanavond gaan we uh, een, beetje, beetje, ja, een beetje proberen. Beetje Kijk, kijken hoe het altijd, gaat en zo. Precies. En we hebben al wel een paar dingen bedacht. Um, laten we eerst eventjes hebben over de ik zal kijken wat ik voor je kan doen request. Ja. De ervaring leert namelijk dat tijdens een radioprogramma op een of andere manier helemaal de vrijdag avond er heel veel requests binnenkomen en we gaan er ook wel eentje draaien maar pas helemaal aan het einde van het programma ja eh, dus als jij een, een plaatje wil horen... kun je altijd bellen, 09091336. Je kunt altijd sms'en, 3333. Alleen zeggen wij dan... Ik zal, kijken. ik zal kijken wat ik voor je kan doen! Ja, wel snel! Ja, ik ben er als de kipper bij vandaag. Totverdorie zeg. Champagne te bronden. Ja, en aan het einde hebben we dus een hele lange lijst... met ik zal kijken wat ik voor je kan doen request. En dan gaan we er eentje van draaien. En als er je plaatje gedraaid... dan is er nog als extra bonus bij dat je ook het... ik zal kijken wat ik voor je kan doen t-shirt erbij krijgt. Ja, want er zijn t-shirts. In de maak. Ja, ik, wou net zeggen, ik heb ze niet gezien. Nee. Uh, uh, op de budgetbegroting gezet. Maar uh, die komen eraan. En uh, we zijn ook nog bezig met een extra weekend tafelaansteker. Daarmee zou je dan de tafel kunnen aansteken. Wie wil dat nou niet? Want wie wil dat nou niet? Maar dat is ook weer zo lullig, want dan krijg je weer uh, want uh, niets erger dan het in elkaar zetten van meubelen. Echt gaat het over, joh. Ja nee, ik heb net namelijk Meubelen? Zitten, ja, het, het, je bent toch wel bij, bij die grootste, zweutse gigant geweest? Ja, ja, ja. Dat je uiteindelijk eindigt met twee plankjes die nog erg tussen hadden gemoeten. Of dat je de bovenkant op de onderkant hebt gemonteerd, of andersom. <laughs> maar heb je dat laatst gedaan ook? Of, nee, nou ik sprak iemand uh, tijdens uh, ons diner. We hebben net even een hapje gegeten, heel snel. Mm -hmm. Een paar Noorse granalen. En ehm... Um, is de... ze zagrijnig, De Noorse het, granalen? Het Natuurlijk ook was dat we na afloop uh, de vraag kregen, hoe vonden jullie het? nou, ik bel je over een uur. <lacht> <lacht> Als het dan nog goed is, dan klopt het namelijk. Maar eh, dat zou namelijk kunnen. Dus eh, hoe komen we in godsnaam op Ikea terecht? Ja, dat, dit, dat, dat, die link mis ik ook echt. Ik ga gewoon over waar ik ben bezig was anders. Ja. Dat er al een paar, ik zal kijken waar je voor doen, requests binnen zijn gekomen. Rob heeft gesms sms voor uh, Curtis Mayfield. Move on up. Ik zie je wat het meevalt. En uh, um, uh, uh, Stef volgens mij, die wil klein klein jongetje van Unique. Heb jij... Uh, ik heb al een hoor, maar deze heb ik niet. Nee, dit mis ik net ook eventjes, klein klein. Maar, maar we gaan kijken wat we voor je kunnen doen. Ik zal doen. kijken wat ik voor je kan doen! Precies. We kunnen voor de vorm één telefoontje bijpakken... voordat we het volgende onderdeel van de inhoudsopgave gaan meenemen. Ja, want de inhoudsopgave zou misschien wel eens een heel lang item kunnen zijn. Ja, ja nou, dat is ja, het. Het item vanavond is de inhoudsopgave. Uh, ik moet naar de telefoon, zeg jij. Ja, hallo. Hallo. Nou, zeg het maar dan. Ben je Koes, hè? Dag Rob. Dag, ik wou graag een uh, biedigust aanvragen. Ja. Hij is... Dus, uh, Rockwell Schenk van eh. Van, uh, ah, ah, ja. Ik zal kijken wat ik voor je kan doen! Nou, je hoorde ja, het, hè? Ik bedoel het voor Fitboy Slim Oh ja, die ook. Ah, man, we doen alles door elkaar, dat is allemaal goed. Hij staat op de grote ik zal kijken wat ik voor je kan doen lijst en uh, nou ja, even voor tienen wie weet. Ja. Dag. Dag. Dag. Ja, ja dit moet ook een uh, ander met, hè? Ja, dat Ja, uh, die Andere gaat in de, de evaluatie hebben. mee. Het leuke is dat, uh, hoe klinkt het als je vijf platen tegelijk aanzet? Dat uh, het resultaat hoor je dan in Operation DJ Sandstorm. Straks hebben we de na negenen namelijk uh, weer een prachtige mix Ja, die zijn er nog steeds. Door uh, DJ Sandstorm. En we hebben een, uh, een band in de studio. En raad eens wie dat zijn. Nou, Wow. Wauw. Ja, die ja, komen, die komen zo meteen palietjes spelen. En dat is wel aardig, want als we tegenwoordig vanaf nu gasten hebben in Extra Weekend... gaan we ze ook onderwerpen aan de reality check. Dat weten ja. ze nog niet. Maar dan gaan we kijken hoe gewoon ze eigenlijk zijn gebleven. Precies. Wat kost een uh, pak melk en zo? Ik vind het uh, als je een band bent, bent uh, als je een band bent, bent, bent, dan uh, <laughs> moet je wel uh, op de hoogte zijn wat, wat er allemaal in de winkel te koop is natuurlijk. Ja. Hè? Want, en wat het kost. Uh, dat je geen personeel hebt uh, die, die, die de deur uitstuurt om de boodschappen te laten doen. Nee, je doet het gewoon nog zelf. En we hebben een, uh, <laughs> dat is zo lucht. Iemand hebben we vanmiddag echt iemand de supermarkt ingestuurd <laughs> ja, die het echt een lijstje gemaakt. Om te checken wat het allemaal kost. <laughs> wij weten het ook niet namelijk. <laughs> wat kost Want wij half... hebben nou ook personeel om dat ja. te doen? <laughs> Slecht dit. <laughs> nou Gerrit, we gaan gewoon elkaar even testen. Wat kost volgens jou, um, nou laten we zeggen, 250 gram runder gehakt. Oef. Dat is net genoeg voor twee personen macaroni. Nou, ik denk toch rond de 3,20 euro. Ik heb geen flauw idee. Oh, ik dink, nou, zou het echt ja. niet kunnen ja. Wat is dit? Nou? Je hebt toch wel even onderzocht wat het kost? Nee, echt niet. Ja, ik, ik koop het wel, maar ik flikker het in mijn wagen. En ik, ik hoor aan het einde wel wat de schade is. Ja, dat valt altijd weer tegen dan. Ja, dat wel, ja. ja hè? Het is uh, daardoor wel dat ik inderdaad aan het einde van de maand... steeds minder runnen gehakt, denk ik ook. <laughs> Uiteindelijk runnen gehakt, steeds minder, ja. <laughs> uh, we zaten in de inhoudsopgave. Ja, ik zei... Het is het langste item. <laughs> oh ja, en het spelletje. We hebben een spelletje. Ja! Een spelletje. En het spelletje, spelletje. Dat gaat schuil onder de naam The Voice Lift. Hebben we daar ook een jingle voor? Uh, ja. We, we, we, we hebben afgelopen week uh, we mochten heel veel geld uitgeven... aan de start van het programma. En eentje van één post op die begroting was... Jullie mogen jingles laten maken. Dat moet je dan voor je zien dat er drie best getalenteerde zangers en zangeressen... in een hokje worden gezet die de, echt de meest debiele teksten moeten zingen. Dat ze echt denken, hard we maar een vak geleerd? Dit gaat de baas niet leuk vinden! Precies. Inderdaad. Maar uh, we hebben hem dus... Uh, The voice lift! Doen wij straks. We hebben een uh, stem op de band. Dat klinkt heel ouderwets. Ja, lekker. We hebben een stem op de band. En uh, dat is een stem van een bekende Nederlander. En we... je voelt hem al aankomen? We hebben hem verbouwd. De vraag is natuurlijk dan aan jou, wie zou het kunnen zijn? Precies. Gaan we en... het zo meteen doen of nu? Nou, nu al, wil je al de stem, uh, ja? De ja, als je zegt van, we, doen, we gooien er nog even een lekker plaatje in eerst. Dat we, dat we even die spanningsboog ja. strak uh, houden en zo. Precies. Zo meteen, de stem. Maar nu eerst. Ja, ik heb, uh, ik heb een heel ja? leuk liedje. Oh. Dat is uh, Anouk. Oh, nou, nou, dus uh, zo meteen de stem. Nu eerst Anouk. Precies, nou, dat lijkt me prettig. It's girl bah, bah, bah, bah, bah, bah. Uh, Dat is het ja, het leuke is, dit is de opname van de oorspronkelijke tekst. Ja, dat dacht ik al, ja. Dat is wel raar, hè? We gaan maar door ook. Is ze nog aan de leg? Ja. Nou, Anouk. We gaan er maar door. Nou, we komen er zo uit met de lift, jongens. Ik zit in een omeletje in deze. Ik ook, kakelvers voelen wel. Even door de studio heen scharrelen en dan komen we zo meteen de stem tegen. We laten horen Zullen we het doen? Uh, wat? De voice lift. Oh ja, het, het spelletje. Nou, ja. dus um, uh, bel maar 09091336 als jij weet... Wat de volgende stem op de band is. Het gaat dus om... Uh, The voice lift. We hebben een bekende Nederlander verbouwd. Uh, maar dan qua stem. Die ja. Is, uh, plastisch gezien verder of zo. Pas op. En, niet dat we weten in ieder geval dat we dat gedaan hebben. En luister goed naar dit stemgeluid. Lieve stip, maar je hoeft niet per se vooruit te houden. Doe twee in je mond. En dan... Oh, het klonk als een uh, ja iemand waar alle lage tonen uit zijn gehaald. Zal ik een zal ik nog een, uh, doe doe een, eens een keer. ander voor? ik vond het een heel moeilijk. Ja, dus een, een, dezelfde stem maar dan anders verbouwd. Liefste stuk, maar je hoeft niet per se van te houden. Doe twee ijskantjes in je mond. en dan een lekker maag. Oh je hoor. Jeetje Mina. <laughs> nou, um, hallo met de radio. Uh, ja, gaan we zo. Nou, uh, gaan we gewoon even live, live kijken om mensen te weten. Hallo met wie? Hallo met Vincent. Vincent! Vincent. Hi. Wat denk jij? Uh, ik dacht dat het Anjons VST's was. Hoe? Oeh? Anjons Ja. Ondertussen stort ja. jouw huis ook in, hè? Ja, ik ben mijn zoontje in bad aan het doen, maar hij heeft wel wat andere ideeën over dan ik. Ik heb het gevoel dat er uh, niet alleen je zoontje in bad gedaan is, hè? <laughs> je ik denk dat uh, er zo beetje nog meer in het bad gaat verdijnen hier. Maar ja. met alle respect, ik heb nog steeds niet verstaan wat je daar zei. die Gagriceus? Nou, nee, wie is dat? <laughs> Weet iemand wie dat is? Een voetballer! Een voetballer. Oh, oh vandaar dat we oh. niet werken. Oh, ja, gaan we even onderuit. Uh, nou ja, dan, dan raad je het antwoord waarschijnlijk al. Het is, niet uh, goed. het is niet goed. Uh, nee, dat dacht ze in Rotterdam ook, ja. Jammer, hè? <laughs> ja. <laughs> het is een inside voetbalgrap die wij wel snappen. Heel Voetbal inside, goed. hè? Juist. Nou, okay. dankjewel. Oké. Okay. Succes met het bad, uh, zo. <laughs> dankjewel. Hoe, hoe oud is uh, zoetje? Hij uh, is om 16 maanden. 16 maanden. Ja, jawel. Oh, dat is leuk. Ja, en die is al de tweede keer dat u radio is. Oh, dat is knap dan. Wanneer ja. was het de eerste keer? Ja. Hé, hey, de eerste keer was het bij jou, maar nou, was. Het was bij mij. Dan... Oh. Oké, okay, Dat heb ik niks gezegd. Nou, geef hem een kus op zijn voorhoofd en doe er een bad eentje bij. <laughs> Komt er eentje aan. Oké okay, dan. Ja hoor. Oh, Oké. Okay. Nou, dat was. Uh, uh, Vincent. Vincent. Um, um, ja, de stem op de band. Wie was dat toch? Kijk of we nog iemand hebben die we dat uh, misschien uh, kan vertellen. Hallo met wie? Hallo? Hallo? Hallo? Maak geen geluid. Gaan we een andere een passen. Zal ik anders even uh, nog... Uh, ik heb namelijk nog een, uh, een derde mogelijkheid. Dat je, ik je, ook dat even je, die uitzet. Precies dezelfde, maar dan weer anders Ja, het is weer hetzelfde stukje, maar bent, dan vind Je bent druk geweest, ja, weer, hè? ik heb me helemaal... Het schuim zat erom maar hier. Het liefde stuk, maar je hoeft niet per se van haar te houden. Doe twee ijskontjes in je mond. En dan... Lekker maar, want je mag geen op Radio 3. Nee, dat mag Likken. er dan niet. Maar. Nou, nee. ik ben benieuwd wie, of iemand het weet. Hallo? Hallo met Hendrië. Henry! Henry. Ik dacht opvisser. advisser. Advisser? <lacht> nee. In het buitenland heet hij advisor, hè? <lacht> maar, eh... Uh, daar gaan gaat de zoemer, helaas. <lacht> Wat een perg. Het is niet goed, maar we vonden het een hoogtepunt om jou toe te spreken. Hartstikke fijn, de groeten. Dag. Dag. Het is moeilijk. Moeten we een hint geven op een gegeven moment? Of niet? Ah, even een paar... Uh, ik, ik, ik, ik wil nog eventjes een beetje, be, beetje, beetje, beetje hengelen, eigenlijk. Oké, okay, we gaan hengelen, hoor ik net. Ja, hallo. Hallo. hallo? Extra weekend. Goeie avond. Nee, zeg waar? het maar eens, ik ben heel nieuwsgierig van wie ja? jij denkt te weten dat het is. Ik dacht Robin de Robot. Robin. <laughs> Had gekund, maar helaas. Uh, niet goed. En Pompy de Robodool is ook fout. Oh, nou ja, dan kook ik het ook niet meer. Nee, nee, dat is heel slim. Oké. Okay. Uh, we krijgen net wel de vraag op de sms binnen, wat kunnen we eigenlijk winnen? Dat is een goede vraag. Dat is een hele goede vraag. We gaan er even over nadenken. <laughs> nee, we hebben, een, we hebben een prijs. Ja, we hebben een prijs. Dat is de cd van uh, Christina Aguilera. Die nieuwe. Back to basics. Juist. Maar, en dat is dan weer het mooie van een extra weekend... want alleen hier maak je ook nog een keer kant op een extra bonusprijs... door zometeen, als je het goede antwoord hebt op de voicelift... mag je een getal tussen de 1 en de 10 noemen. En daaronder zit een super exclusieve prijs. Ja, het kan van alles zijn. Een pakje aanzichtkaarten, uh, iets uit de supermarktlijst... Die we <laughs> van, van de reality mee. check. En van de reality check. Dus het zou zomaar kunnen dat je iets vindt. Dus dat is altijd mooi meegenomen. Zullen we het nog eentje doen en dan een hint geven en, en, en dat? Enzo? Ja, dat is goed. Nog eentje. We zeggen met je testen allemaal. Hè, dit. Ja, het is allemaal, ja. Het is goed, dit programma is ook niet officieel op de zender. Nee, daarom. Het is allemaal geheim. Als u dit aan het horen bent, u verbeeldt het zich maar. Zo is het. We kunnen er ook niks aan doen. Hallo? Hé, hey, goeiedag. Rob zeggen. Rob. Hé, goeiedag. Ik dacht dat het Emil Raterband was. -Rate nou, die had. Ja, dat is wel waar. Ja. Want eh, normaal is die zelden... Maar als, hij, uh, als je hem uh, rustig ochtends een keer belt. dan uh, Ja, Gerard. Ja, uh, dan praat hij heel rustig. Dus het zou kunnen. Maar het is. Niet nee, goed. Even, waarom bel jij Emil uh, ochtends? Nou, het is wel eens uh, gebeurd. Waarom? Ja, dan kon ik bij bed niet uitkomen en had ik een pep toch <laughs> nodig om. Uh, dat je weer omdraait en. Je, nou, laten we dan Emu maar bellen. Ja, precies. En uh, dan is hij heel rustig. Hij is dat land ook uit, hè, geloof ik, hè? Is dat zo? Ja. Nou, mooi opgeruimd dat denk Zo is het. Zullen we nog even luisteren? Zal ik even uh, nog één oh, keer. Uh, welke de? de... Ik zal de, de, de laag geven. stip, Maar je hoeft niet per se van haar te houden. Door twee ijskantjes in je mond. En dan? Lekker ja. Nee, ja. Want je mag geen zeggen. Nee, niet nee. Nee, het is hem niet. Het is niet goed. Helaas. Ja. Ja, maar dat. goed dat je meedenkt. Oké, okay, dankjewel. Succes voor okay. het programma. Bedankt. Okay. Hoi, hoi. Ja, het is dus niet een robot. Het is ook niet Emil ratenband En het is zeker niet advisser. En die ene voetballer wiens naam hij volledig hey. ontschoot is... is, is. is heeft ook niet. Een hint. hint. Um, iets met zijn haar. Het is een hei, dat sowieso. Ja. Um, maar hij heeft haar. En, maar, maar ja, wat ja, zijn er wel meer, hè? Ja, maar hij heeft wel uh, opvallend veel... Uh, het is een struikbruik. Is dat een mooie woord? Struikbruik? Een struikpruik. Ja. ja, een struik. Dat vind ik. ik laten we het daarbij laten. Een struikpruik. Een struikpruik. En nee, iets met het nieuws ooit? Nou, ik wil er nog één uh, uh, woordje tegen zeggen dan. Trots. Trots. Zelfs ik kom daar niet uit. Dus bedankt Kijk voor nou, het ja, bijzetten van is, de rest is van, is de van Nederland. Dat is cryptisch. Dat is cryptisch. Trots. Niet trots, maar trots. Mm -hmm. Trots! Uh, we denken hier even over na, mensen. Ja. Cross the water. Het, uh, smile was dit van uh, Lily Allen en daarvoor de Soetons. Oh! Sorry, Valerie. <laughs> zeg weer de, de Oh Stuiterbal, Stuiterbal. Ja, Gerard ging plaat. echt van links naar rechts. Ja, ik doe altijd die Ahoy Break. Ja, ja, dat by is zo so mooi. I go out by ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, Gerard. Gerard. snap out of it, boy. Sorry, maar de Ahoy Break is inderdaad een stukje waarbij je eigenlijk gewoon hard mag meeklappen, toch? Ja. Dat heeft iedereen ook maar snel gedaan. Waar ze ook zijn? Ik weet het zeker. Ja, dat is zo mooi. Ik weet zeker dat er op een gegeven moment op internet een uh, Ekdompedia komt. Waarbij uh, al dat soort termen worden uitgelegd. Rock and roll is dan de term als er een fijne gitaarplaat wordt gestart. Ahoy break is er ook zo een. Ja. En heb je er ook een, een naam voor als we met een kandidaat gaan praten, Girod? Uh, een beller. Een beller is en, iemand aan de telefoon. Het gaat namelijk om... The voice lift! En uh, ik zal nog een keer de stem laten horen waar het om draait. Ja, de volgende stil staat op de band. En in kas hebben wij 5000 euro. Nou, en zo is <laughs> het ook niet. Nou, hier. Je liefde stip, maar je hoeft niet per se van haar te houden. Doe twee ijspontjes in je mond. En dan. lekker maar. Je mag geen BFS zeggen. Wanneer heeft hij dit gezegd? Dat waren we toch ineens af. Ik denk naar nou diezelfde champagne als die wijnen hebben gekregen. Ja, dat denk ik ook. En dan keer drie. Even kijken, Alwin. Ja, goedenavond. Ja, Alwin, help ons uit die droom. Wat was dit voor stem? Wie was dit? Ja, ik meen dat het Geert Wilders was, maar. Ah. Jullie zeggen... Jullie zeggen zelf al van, ik kan me niet heugen dat hij dat soort uitspraken ooit gedaan heeft. Nou, jij wel dan. Misschien wordt het een keer tijd dat hij dat nee. <laughs> Ja, dat zou natuurlijk wel een stunt zijn als hij dat, dat soort uitspraken aan me kan ontlokken, maar... Ze uh... heeft wel een hele nieuwe draai in de Partij van de Vrijheid. Hey. Ja, precies. Maar het is, uh, ik snap jou, uh, uh, jouw verwarring, want ik zei struikpruik. Nou, als er iemand zo, dan is hij wel. Een kapsel heeft, dan is hij het wel. Maar dat is, uh, het is niet het goede antwoord. Oh, jammer. Jammer, maar Alwin... Alweer... 25.000 euro gaat niet door. Die ga, ga gaat even nee. niet lukken. Oké. Okay. Kan ik je nog blij maken met een Dooie muis? <laughs> Uh, ja, stuur hem erop, joh. Dan uh, stuur die ook op. Heel goed. Oké, okay, dan. Dag! Joop, dag. dag. En... Mooi ik was bij, uh, bij Lowlands, even tussendoor hoor. Bij Lowlands heb ik uh, Geert Wilders mogen interviewen. En zelfs daar viel hij op met het haar. En dat is knap, hoor, op Lowlands. Ja, dan ben je echt dat... goed <laughs> bezig. Als je daar opvalt met je haar, dat is knap. Ik kan, die man kan niet eens onder een viaduct door volgens mij. Ik heb het eerst <laughs> met iemand op zijn gezicht gaan zitten. Ehm, nou. um, Sara. <laughs> Hoi, hallo. Hey, hallo dan. Sarah, help ons uit de droom. Wij weten het niet meer. Ja, ik weet het wel. Het is Jeroen Pauw. Is het Jeroen Pauw? Nee, toch? Ja, nou, wel. We gaan het even checken, dan. Liefdestip. Maar je hoeft niet per se van haar te houden. Ja, ja. Doe twee ijskrontjes in je mond. Ja. ja. En dan... Likken maar. Likken maar. Zo. Want je mag geen beffen zeggen op Radio 3. Ja! Jee! <lacht> nou, wat ja, het dat was hem, hè? He? Wat, wat, wat was de hint uh, die hielp? Uh, de trots. Ja, dat was hem. Michiel, wil je dat nooit meer doen? Let op, hè. Op een gegeven moment zeg ik <laughs> tegen. Ik ben er blij tegen, uh, mee, hoor, Michiel. Ik, ik zeg maar tegen Gerard. Gerard Pauw. En toen ineens. Zo trots Zie dat kwartje? als een pauw. Ja. Ik snap het ineens. Jeroen Pauw is dat het goede antwoord. Dat is mooi. Uh, Sarah, we gaan jou verblijden, tenminste, dat hoop ik dan maar. Met een CD van Christina Aguilera. Oh. Ik, ik hoor dat je heel erg blij bent ermee. No. Heb je nog een aan de tafel anders thuis? <laughs> het is namelijk een dubbel CD. <laughs> dus uh, wie weet... Hè? Dat scheelt toch weer. Want die tafel steken hebben we nog niet. Dus nee. dan, ja, dan ga je maar repareren. Maar um, Sarah, het mooie ja. is... Ja, we hebben, we, hebben, het, een, uh, uh, we oh. hebben nog een, een extra prijs oh. Oh. voor je. Oh, kijk uh, we, hebben, we hebben namelijk een, een, een band hier... met uh, tien uh, prijzen erop. Ja. En uh, er zit van alles in... Dus dus als jij een, uh, een getal roept tussen de 1 en de 10, dan zit daar een prijs achter. En dat krijg je dan ook. Dus roep even een getal tussen de 1 en de 10. Ik noem nummer 8. Nummer 8. Even ja. kijken wat er onder schuil gaat. Een pot au oh, gurken. Oh, nou, dat krijg je er oh, ook bij. Oh, wat heerlijk. Dat krijg was... je er gewoon bij. Precies. Heerlijk. Zo, maar gratis. Ja, dus, uh, ja ik kan niks ja. doen. Zal ik eens kijken wat onder 4 staat eigenlijk? <laughs> wat staat onder 4? Daar Dat pot je ook. <laughs> Check even 3. Even. even kijken bij 3. Oh, oh. We moeten in de supermarkt in, beginnen. We worden gefles. Ja, Onder welk nummer zat die 5000 euro? Uh, die zit in een pot aan grot, nee. Een bedrijf is zo gezond als de mensen die er werken. Daarom is het ook extra vervelend als een van uw mensen ziek is. Voor de mensen in kwestie, maar ook voor u als ondernemer. We weten dat u niet zit te wachten op allerlei ingewikkeld gedoe met verzekeringen. Laat staan met de kosten die dat met zich meebrengt. Centraal Beheer Achmea onderkent dit, en wij durven dus te stellen... dat uw verzuimverzekering niet alleen veel makkelijker kan, maar vooral veel voordeliger. Ga vandaag nog naar centraalbeheer.nl slash zakelijk. Want gezond zaken doen is een verzuimverzekering van Centraal Beheer Achmea. Zaterdagavond, Korte Vracht, Nederland 3, Claudia Showboot. Met Femke Hansema, Gabriel Guzman en Ali B. Zie je dan, Korte Vracht, Nederland 3, Claudia Showboot. Reageert u snel? Dan krijgt u liefst 15% korting op die verzuimverzekering van Centraal Beheer Achmea. Procenten waarmee u prachtige dingen kunt doen. Dus ga vandaag nog naar centraalbeheer.nl slash zakelijk. 8 uur, door al negens met het NOS-journaal. In de Duitse deelstaat Beieren is op grote schaal gesjoemeld met vlees. Bij twee distributeurs is 80 ton bedorven vlees aangetroffen. Diepgevroren kalkoen, varkens en rundvlees was vier jaar over tijd. Maar sommige shawarma en Aziatische restaurants... hebben het vlees toch aan hun klanten voorgeschoteld. Volgens de Duitse autoriteiten is ook een bedorven partij vlees... in andere Europese landen terechtgekomen, waar precies is niet bekend. Een Duitse inspecteur zei dat het vlees dat in Beieren is ontdekt... groen uitsloeg en misselijk misselijkmakend was. Het ministerie van Binnenlandse Zaken gaat gemeenten en fotozaken... nog eens voorlichting geven over het biometrisch paspoort. Dat is de uitkomst van overleg met gemeenteambtenaren... die over het nieuwe paspoort hadden geklaagd. De ambtenaren zeggen dat ze veel mensen moeten terugsturen... omdat hun foto niet aan de eisen voldoet... En volgens het ministerie gaan veel gemeenten te streng met de voorschriften om. Zo denken ze dat mensen geen bril op mogen hebben, terwijl dat alleen niet mag als de bril spiegelt. En kinderen moeten alleen hun mond dicht houden als ze zelfstandig een paspoort krijgen. Als ze worden bijgeschreven in het paspoort van hun ouders, hoeft dat niet. Dinsdag dient een kort geding tegen de ondernemingsraden van de vier grootste energiebedrijven. Ze moeten voor de rechter verschijnen in verband met hun dreigement om woensdag het licht uit te doen tijdens de voetbalwedstrijd Nederland-Wit-Rusland. Kort geding is aangespannen door de KNVB. De voetbalbond zegt dat er onevenredig grote schade kan ontstaan door de actie, bijvoorbeeld door boetes. De verstandelijk gehandicapte jongen die bij Venray werd vermist is teruggevonden. Er lijkt met hem niets aan de hand, maar voor de zekerheid wordt hij in een ziekenhuis onderzocht. De 12-jarige jongen verdween vanochtend vroeg van een kampeerboerderij. Er werd uiteindelijk ruim 10 kilometer van de kampeerboerderij teruggevonden. Het weer, vanavond en vannacht kans op een bui. Het koelt vannacht af tot 14 graden. Morgen begint zonnig, later op de dag van het westen uit bewolking en regen. Het wordt morgen 22 graden. Dit was het NOS Journaal. A ah, verkeersinformatie, nog twee files op de A12 Den Haag richting Utrecht. Langzaam rijden tussen Gouda en Niederbrug over zo'n 5 kilometer. En op de A28, Utrecht richting Amersfoort tussen Rijnsweerd en Naalfrit en Dolde nog 5 kilometer. 3FM. Real music, real people. Als je van muziek houdt, dan luister je naar 3FM. Serious radio. Extra weekend, Gerard Dijkdom. Michiel Veenstra. Ik en Veenstra. In het weekend op vrijdagavond. Apro en VS. Dus extra weekend met die Giel en Gerard vrijdagavond. Nou, het lijkt me duidelijk. Dat pik je toch even mee. I remember when. I remember I remember when I lost my mind. Well, was something so pleasant about that place. Even your emotions have an echo. And so much space. And when you're out there without care, yeah, I was out of en the love generation. Komt het een, een sms binnen van Laurence op 3333? Gerard, vanmorgen draaide je een nummer met een fluit. Kun je me vertellen wat de naam van het lied is? Ik zou oh. zelf te denken aan Short Dick Man. <laughs> Maar het was niet deze toch? De het is een... fluit. Zit er zit ook een fluit in. Uh, nee, ik, Het was uh, Peter Bjorn en John denk ik. Oh, John. Met, uh, jonge, goede kwaaders. Oh, Leuke plaat. En daarvoor trouwens uh, Nals Barkley. Ik heb het uh, weken, maanden, jaren gevoelsmatig verkeerd uitgesproken. Ik kreeg maar eens een fax namelijk. Het is Nars, niet Knaals. Zeg jij Knaals? Ik zat Knaals. Oh, stom zeg. Stom hè? Echt wel? Een knars met ook sms. Het is NALS. Ja, lul. Ik, kreeg, dus ik lees <laughs> dat ding ervoor en dus, uh, ik kreeg een uh, fax van. Knarls. Het is Knarls, oké. Okay. Crazy dat het nummer. Het is het tweede uur van de allereerste aflevering van Extra Weekend. Uh, moeten we ons nog even voorstellen? Of uh, kunnen we even doen... Uh... Gerard en Michiel! Ja, nou, dat zijn wij, hè? We hebben Dit uur trouwens, uh, we hebben een band. En als je goed luistert, uh, nou, dan moeten we dit even uitdoen. Ik doe de deur wel even open. Dan hoor je ze repeteren. En bellen nee, de eerste in de, de, de, de, de gang. Zo. Herrie, hè? Hé! dak, We <laughs> ook. ook. Jeez! Yes. Dat komt zo meteen. <laughs> we staan te kijken, joh. Is Wat heel... is hier aan de hand? <laughs> nou ja, deer straks. En um, het, lullige, <laughs> het lullige... Dat we gaan ook een, een aantal vragen gaan stellen. En we hebben eigenlijk hele lullige vragen voor ze. Want we hebben namelijk uh, vragen <laughs> ja. die ze altijd al krijgen. Dus misschien, uh, ja. oh, dat misschien belt en iemand gaat ook naar de gang. Sorry, was, het nee, niet zo was, was, was een grapje. Nee, op de website zijn die, inderdaad die frequently asked questions. Ja. Die hebben we oh. uitgeprint. Dus lachen. Ja. ja, die hebben we gewoon uitgeprint. Dus die gaan we gewoon uh, Dus duurt. Wat is het postadres en zo. Nee. Dat krijgen ze straks allemaal voor hun kiezen. En uh, ik hoop dat ze hun iPod meegenomen hebben. Want wij gaan een plaat draaien uit hun iPod? Ja, ja. En Kijk, als ze die niet uh, bij zich hebben, dan wordt het een beetje lastig. Ja, ik heb begrepen dat uh, de zanger uh, alleen maar uh, Tori Emers erin heeft. Dus in feite kan ik ook gewoon de best of Tori Amers erbij slepen. Oh, en dan zijn we klaar. ook klaar. Maar misschien wel leuk, interessant namelijk om te kijken... wat er zo in een iPod ronddwarrelt. Dat is geen pot, hè, Tori Amers uh, Nee, nee. nee. Oh, die heb ik een keer in de studio gehad, Tori Amers Ja? Die keek mij zo diep in de ogen dat ik euh, zelfs niet eens meer wist hoe ik moest kijken. Jij vroeg, mag ik uw pianokroekje zijn? Ja, nou, dat had ik geen tweede keer moeten zeggen hoor. Er nee. uh, <lacht> ze, ze, ze, ze, ze, ze zitten ook altijd wijdbeens achter in piano. Oh ja, nou, ze, heerlijk. Oh, ja. Nou, laat oh, het over meer oh, he he he ja. over, sorry, Nee, maar over andere muziekinstrumenten. Want, want ik zie jou de hele ja. avond al verlekker ja. naar me kijken. Maar dan ja. kijk je gewoon achter me langs, blijkt dan weer. Knap en dan, dan staat dat, het uh, drumstel wat Wouter heeft gekregen in zijn laatste uitzending. Wouter heeft een drumstel gekregen en die staat hier opgesteld. En jij stelt de hele tijd al van, ik, ja. ik, ik kan drummen. Ik, ik durf bijna niet te vragen, maar zullen we gewoon, zal ik er gewoon even achter kruipen? Ja? Uh, uh, ik heb een uh, loopmicrofoon. Oh wat leuk ja, dan ja, dan Kan dan ik even, Wacht even. ik loop gewoon even naar de drumstel. Ik heb thuis een looprek. <laughs> okay. Oh dat is ook handig. Ik ga gewoon hier achter de drumstel. Ja maar je kunt niet drummen met die microfoon vasthouden tegelijk. Nee maar ik kan hem <laughs> tussen mijn benen stoppen. <laughs> ik kan heel veel tussen mijn benen stoppen. <laughs> ik wil het niet weten wat je tussen je benen kan stoppen. Uh, wacht hier, als jij meer vast... ik ga gewoon even. En dan uh, kun jij dan een liedje spelen dat wij moeten raden wat het is? Ja. Um, even kijken hoor. Um, uh... ah. is it, uh, komt het over? Ja hoor, dat komt ah. wel over. Ja. <laughs> Oké, okay. uh, dit, uh, dit, dit is een moeilijke. Je kijkt er wel heel leijzen bij. I can almost hear side. Ah, Rolling Stones. Vandaar Charlie Watts. En dan, uh... Je kijkt bij. Dat, ik sta het, puntje van mijn tong. Zag je hem liggen? Ja, hè? Dus, nou, maar nog... ik stel ook te denken, als we nou, want die kan ook de doorbel doen natuurlijk. Weet je, dat is ook uh, van de White Sides. Uh... We, we, we, oh, we hebben een We hebben een Dus als we nou met z'n allen even. dan uh, Misschien kunnen we dan iets live creëren. Dat no. jij, jij gaat zingen, Veenstra? Ja, hoor, is goed. Oké, okay, je kent de tekst, hè? Heel I'm makkelijk. Think, I'm thinking about my doorbell when you're gonna ring it when you're gonna ring it. Is er heel goed over nagedacht. Nou, yeah. nou, daar gaan we dan. Dit drumstijl moet hij heel snel weer weg. En daar, volgens mij kunnen we gewoon de Vost Band uitnodigen dat is niet aan de budgetschrappen. <laughs> ja, We hebben jou. O, Fantastisch. O, ah, sorry hoor. Het uh, een beetje raar. Oh wat een gepiep zeg. O, heerlijk. Lekker hè? Doe je dat vaker? Ja, alleen op Oneven dagen. Hoe blij dat ik sla bieken? Ik geen hart en ik gizuwe heel riep veel. How you doing, young lady? The feeling that you give him really drives me crazy.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 You always scared. it All red, some diamonds are blue Chivalry is dead, but you're still kind of cute Hey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 Missed girl, whatever you are.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 on me before you bring that home, bring that home, you on. know what I mean, girl I'm a freaky shouldn't say those things, I'm only tryna get inside of your brain, to see if you can work with the way you say, it's okay, like, it's, it's alright, all right. I got something that you don't like. is it the truth that are you talking trash, the game MVP likes to match. je barbecue toch drumsticks vastgehouden vanavond. <laughs> De nieuwe Nelly Furtado... Promise You the Girl, zo heet die. Hoe zei je? Promissuous girl. Moeilijk, wo moeilijk woord. Ik vind het eigenlijk wel een, uh, een plaat, want uh, de, als we dan toch nog eventjes mogen terugkomen op die fantastisch gezellige middag in Haarlem die we vorige week hebben gehad bij al die, uh, ja, die jingles die van ons zijn gemaakt. Ja. Dat um, promiscuous Girl had ook wel kunnen beginnen met uh, die, die hele zwoelen. Heb je die bij de hand? Oh ja, we hebben van, een hele, hele Ja, ik, het is heel zoveel dat ik nu een jingle ga aanvragen. <laughs> ik zou kijken wat ik voor je kan doen. Ja, sympathiek. Oh ja, en als je dan toch een plaat wil aanvragen, uh, bel even 09091336 voor je. Ik zou kijken wat ik voor je kan doen. Lijst. Ja, Na dit. Wat is het? Gerrit of Riet? Waarom? Kan een van jullie toevallig een Kwartje missen. Wat je hier? Zo. Ja, zo'n zo glijer is dit. Uh, ja. is dat. Uh, heerlijk. Hey, jongens, zometeen uh, gaan we even met Bela Didi zitten. De soundcheck in de gang. Ik dacht dat ik herrie maakte met een drumstel, maar dat kunnen zij ze, ze kunnen erover. Ja, nou, dat gaat in. lekker hoor. Ja, hè? Volgens mij was het echt een beetje van slag dat ik ze net zo op uitlopen bekken dat ze herrie maakte. Dat was echt een grapje jongens, echt. Ja, dat was een geintje. Ja, ja, maar van, van, van het slag... slag waren we toch al vanwege drumstel van slag. Ja, dat snap je ook wel weer. Ja. Leuk, leuk. Wat zijn jouw weekendplannen eigenlijk, Michiel? We moeten nog een beetje aan elkaar wennen, want dit is de eerste aflevering. Ik heb een heel vol weekend. De, de komende week is het eigenlijk wel heel vol, omdat ik ze, nou ja, vanaf vandaag ook op de vrijdagavond werk, heb Ik geen vrije avond meer over, dus het gaat allemaal drie zaterdag-zondagavond. Dus uh, morgen heb ik een, uh, een, een uh, uh, verjaardagsfeestje. Nee. Ja, maar wel een heel gezellig oh, met, leuk, met okay. leuke mensen. Dus met, is geen familie en zo. Geen kringen ook hè? Nee, nee, nee, nee geen kringen hooguit uh, op het tafelblad <laughs> <laughs> van de felle biertjes. Nee, een uh, verjaardagsfeestje en zondag ja, zondag is het wel wat surf. dat geef ik eerlijk toe. Mijn uh, ouders waren vorige week dat kan ook de week ervoor zijn geweest. Oh. 35 jaar getrouwd en dat oh. gaan we vieren middels een etentje in het immer pittoreske Almelo. Heerlijk. En okay. jij? Nou, ik, uh, ik kan je melden, ik heb uh, geen plannen. Oh, dat is goed. Ik heb gewoon geen plannen. Wat goed, zeg. Ik denk, ik hou dit weekend even vrij. Ga nou, niks misschien het uh, nog nogal aardige suggesties zijn, anders voor je. Waar kan ik heen? Ik, ik kan, kan niet naar Duitsland. Ik wil niet naar Duitsland. Daar de... ja. zijn ze zo streng. Dat vind ik ook een, een, een ding, dat moet ik echt nog een beetje bij bijspijken... dan wil ik een beetje met je mee kunnen komen in het nieuwe programma. Teksten. Jij kent teksten zo ontzettend goed. Ja, is dat zo? Dat is echt eng. Nou, maar de, de tekst van mij doorbel was niet zo moeilijk, hoor. Nee, ik denk dat we maar Maar dat je ook bijvoorbeeld uh, Duitsland... Bij bijvoorbeeld dat ene liedje, België. Dan zing ik wel altijd mee uh, met het land. Oh ja, en wat, wat was ook weer met het land aan de hand? Is de vraag. Nou, het in mis... welk land was het te, te warm? Ja, precies. Bijvoorbeeld? Ja, uh, in uh, Chili. Chili? Dacht ik. Was het nou heet? Dan nee, is het te heet. En waar is het te warm? daar is het te warm. Oh, en, en kil was het ook ergens? Nee, dat is te nat. Lapland. Stop. <laughs> eng dit. Weet je wat het erg is? Nou. Ik heb uh, ooit opgetreden als Henk Versbroek. Ja. Uh, op een podium? Ja, op een podium met het publiek. En het publiek had het niet door? Nee, het was... Je, je had, je had de, in, in de schoonmaakkast dat je de mop gepakt op je hoofd gezet als, ja. als pruik. Je ja. dacht ja. ook, van, wat heeft Henk een rare stok in zijn haar. Maar goed, dat Nee, maar het, het was echt waar. Ik heb een keer opgetreden um, tijdens een soort Koninginnedagfestival. Ja. En, um, uh, het was een beetje een rare... Ja, dat is het sowieso. Want ik werd ook aangekondigd als Henk Weersboek en dan krijg je mee. Ja. Dat is op zich ook een heel vreemd uh, verhaal. En uh, het leuke was, ja, ik, ik heb gewoon België gezongen. En heb je daar nog een opname van, heel stiekem? Uh, nee. Heel gek is dat. Dat is dan wel jammer. Ik, dat is heel jammer. Maar er wordt aan gewerkt. En als ik hem zou hebben. zou ik toch kijken wat ik voor je kan doen. Uh, want dat ga ja! ik natuurlijk niet zo draai. draaien. Nou, onder die noemer even. Want we hebben wel dat hele mooie. Ik zou kijken wat ik voor je kan doen. T-shirt in productie. Dus laten we even kijken. 0909-1336. Je kan platen aanvragen. Nou, misschien dat is leuk voor die lijst. Dan gaan we eens dan. even kijken. Hallo. Hallo. Dit is extra weekend. Hallo. Met wie? Rob Koes, Ah, Rob. Nou, dat, ik heb het gevoel dat we elkaar al eerder gesproken ja. hebben. Gedaan. Ja, dat uh, klopt. je denkt. probeer het gewoon nog een keer. Ja. Wat nu? De Limbiskit-vraag. Oh ja, Limbiskit. Ja, We zetten hem voor de tweede keer op de Ik zou kijken wat ik voor je kan doen lijst. Ja. Dag. Dankjewel. Dag. Zo. Een diehard Limbiskit-fan, lijkt ik maar. Zo pak je het aan. Heel ja. erg goed. Nee, heel fijn. Die lijst wordt alleen maar langer, er zijn alleen drie nummers van Limbiskit. <laughs> <laughs> ik zal kijken wat ik voor ja. je <laughs> kan doen. Zometeen, dat belle maar eens even aan de tand voelen. Maar eerst vliegen wij over naar California. En we hebben het gevoel van de Red Hot Chili Peppers. Extra weekend. Getting bald in the state of Mississippi. Papa was a copper and the mama was a hippie. In Alabama, she was wearing a hammer. Tracy had a pig when you picked the panorama. She never knew that there was anything more than gold. What in the world does your confidence take me for? Bandana, sweet Louisiana, robbing on a bank in the state of Indiana. She's a runner, rebel, and a stunner. hunting the merry way, saying, "Baby, what you gonna?" Looking down the barrel of a hot man in forty-five. Just another way to survive. Should seen the gone when it got a little brighter With a name like day in the California day was gonna come when I was gonna moan ya. A little loaded She was stealing another breath. I love my baby the day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 Chili Peppers en Danny, California. Vier minuten voor half tien. Dan moet ik over vier minuten op jouw plek gaan staan. Dan moeten we ook even instuderen. Dus, Het uh, is half, nine. half negen. Half negen. Ja, kijk ja. eens uit. Even uh, terug. Oh, kijk eens. We hebben een G. We hebben een A. We hebben een S. We hebben een T. We hebben een gast. gast. Ja. He, eh, gezellig. Hé, hey, eh, jullie slapen hier, hè? <laughs> <laughs> ja, die caravan buiten is van ons, inmiddels. Ja, ja he, dat is duidelijk. Goed caravan. shirt heb je aan, Marienus. Goed. Ik, ik ging net nog even verkleden voor jou speciaal. Want ik heb hem meegenomen dacht, die moet ik voor jou doen. Hij heeft een Bruce Springsteen Born to Run shirt aan. Fantastisch. Dat is een van de beste platen ooit gemaakt, maar dat hoor ik niet te zeggen. Ja. En uh, goed shirt. Hey, erg welkom in uh, de allereerste aflevering van dit uh, tot dusver redelijk chaotische... maar zeer gestructureerde radioprogramma Extra <laughs> Weekend. En uh, jullie hebben de eer om als eerste dit, op, uh, dit uh, programma op te treden. Ja, wat, wat gaat er nu door jullie heen? Ja, precies. Ja, ja, heel veel emoties. En, nee. <laughs> ja, wat dacht je, wat denk jij nou zelf? Niet veel, hè? Nee, nee. nee. <laughs> emoties. Uh, hey, uh, jullie ja. hebben uh, Lowlands overleefd. Uh, dat kon je niet van iedereen zeggen. Uh, hebben jullie daar uh, nog uh, ziektes opgelopen? Nee. Nee, nee, nee. nee. Ik kwam een beetje verkouden nee, aan, van tevoren eigenlijk al. Hebben <laughs> jullie ziektes opgelopen? Is dat een ja, vraag? Ja, dat ja, dat staat er met rijboek. Oh. oh, die ziekte? Oh, nee, sorry. We waren gewoon verkouden. Gewoon verkouden en dat is gewoon <laughs> uh, aangebleven. Oké. Okay. Dat is het voordeel van Lowlands. kunnen kunt altijd een stuk tencel pakken. Ja, er zijn ja. er genoeg. <laughs> Zelfs <laughs> ja. toe treft er ook echt langs, weet je wel. Dat is ook wel heel prettig. Hebben we ja, geen problemen mee. Um, we hebben zo meteen nog uh, de reality check voor jullie: uh, dat is nieuw. Dat is voor ons ook even wennen. Oké, okay, we gisteren voor de het, de het eerst sandwich dan? bij de TMF. Dat houdt dan in dat Renaat en Mil Mi Milouska. Ja, dat ja, zag ik ja. Zij vroegen hoe jij was in, uh, in bed. En toen gaf jij het antwoord. Gepassioneerd. En ze keken als twee koeien in de regen. Dat was echt prachtig. Als twee, twee koeien ook. Ja, ja. En jij nog? Jij echt? Nee, echt. Maar waarom denk je dat ze het niet geloven van je? Ik weet het niet. niet. Je schijnt een beest in bad te zijn. Ook, beest hoor ik. In bad? Ja, in bad. Een bad eentje. Een bad eentje. Lekker. Nou, kom op. Laten we laten die jongens even een leuk schrikken. Dat gun ik. Ze ja, namelijk. We hebben vragen voor jullie. Ja, heel leuk. Leuk. goed voorbereid. <laughs> we hebben namelijk de meest gestelde vragen voor jullie site afgeprint. En. Um, <laughs> Vraag 1. wat is betekent... Het, ken je zelf, Chris, of niet? Ja, nee, nee, nee, dat komt oh. nog. Nee, wat betekent Abeladeer eigenlijk? Balladezangen. Oh. oh, ja, nou dat klopt. Hoe komt het <lacht> dat jullie nieuwe single dan een tempo nummer is? Ja? Aha, klemgeluld. Nee, Heel goed. goed. Balladezangen is, uh, bedoel ik, uh, heb ik altijd een beetje um, figuurlijk bedoeld. Oh, <lacht> Dus niet letterlijk? Maar het is ook wel weer letterlijk. Dus, dus voor hetzelfde geld had je ook een uh, vuilnisman kunnen zijn? Ja. Omdat het zo Nee, klinkt. Okay. En ja. raccoon wilde die je naam al uh, claimen, geloof ik. Nee. Nee. Nee, nee, nee. <laughs> Oké. Okay. Um, uh, hoe kan ik Abbelle e Dier boeken? <laughs> <laughs> nou, je hebt mijn nummer toch en dan bel je en dan, uh, dan verbind ik je door. <laughs> nou, okay. Je moet gewoon even bellen met de 3FM redactie. Ja, 0909136, wilt u Abbelle e boeken? <laughs> ze zitten hier nu en zijn niet duur. Ze komen ook op barbecues, <laughs> trouwens. <laughs> Um, waar hebben jullie elkaar leren kennen? Via het internet. Ja, nee, dat mee we nee. niet. Ja. Echt? Nee, helemaal niet. Duiste Erik en Marines hebben elkaar wel leren kennen via het internet. De eerste ontmoeting, je zei dat, dat, dat je een vrouw, vrouw was. was ja. Nee, het was ik werkte op een strandtent en. Uh, nee. Sorry. Uh, via het internet? Ja. Nou, Echt waar? Ja, Gezocht, was... triangelspeler en ik gereageerde op Ja. Nee, ik, ben, ik, ik werk altijd op zaterdag in een drumwinkel en daar heeft uh, iemand mij uitgeplukt. Wauw! Wow. Ja. We hadden ooit, ooit een drummer op editie Jason, heet jongen, heel aardig jongen, kon ook best wel uh, goed drummen. Maar uh, ja, was het gewoon niet, net niet, en toen uh, kwam uh, Jason op een gegeven moment in een drumwinkel waar Thijs werkte en die had zoiets van, hé, hey, jij drumt wel goed, volgens mij uh, weet ik een beentje voor je en toen… Uh... Maar wanneer is iemand het net niet, moet je een soort bepaald abbelle dier gevoel hebben? Ja. Of, of gepassioneerd zijn in bed? <laughs> Nee, we moeten heel veel dingen. Dat ja, dat is een beetje een serieus vraag, maar het gaat om heel veel dingen. Het gaat om je, je moet ongeveer dezelfde ambitie hebben, je moet dezelfde op hetzelfde niveau ongeveer spelen, je moet dezelfde muzieksmaak hebben, je moet het liefst nog een beetje uit de buurt komen, kan niet altijd. En uh, uh, uh, en je moet ook hetzelfde, uh, ja, willen eigenlijk, de, de dezelfde kant op willen. Ik moet ook je denken, als er een drum-auditie uh, wordt gehouden... aan dat verhaal van Phil Collins, dat is zo'n mooi verhaal. Oh, Tijdens is drum van Phil Collins' fan. Dus ja? Nee, dus nee dat, het oh, dat is leuk. Oh, het grappige is de de namelijk, het verhaal, verhaal ken je de misschien... De of de misschien ken je de het de niet, dat is heel geinig. Phil Collins moest op auditie komen bij Genesis... en die had tien drummers voor hem. Dus die zat allemaal... En Phil dacht, die werden het dus allemaal niet. Dus Phil dacht, weet je wat ik ga doen? Ik ga zitten en ik ga heel rustig spelen. Gewoon heel rustig drummen. En die werd het. Is dat ook een truc of niet? Dat mensen zich niet ja, Dat heb uh, ik zout. ook gedaan, ja? ja? Had ik gehoord dat veel kon is dat. Gewoon in die air tonight begint het te drummen en, uh, en klaar. Ja. Dat is volgens mij het lekkerste. Is dat het lekkerste nummer om mee te drummen? Stiekem. Heb je al op tonight? Ja. Doe even, baby. Ja, we hebben Even een stukje in die air tonight. Wij zingen wel. Oh, lekker. Wij zingen wel. Hij gaat nu achter de drummer. Kit zit. Ik heb alleen niet genoeg trommels eigenlijk, want hij heeft er veel meer Oh ja, hij heeft ook bangers. Daar komt hij. I can feel it karma in the, the night Oh lord I've been waiting for this moment all my life Alone. Oh wat goed zeg Een drummer. Te gek. Waar ja, echt een droom is Oh, Eindelijk. Eindelijk. Zie je helemaal blij zijn. Te gek man. Ja, dat is ja, het goed. goed. Het lullige is, weet je, als je die plaat rent, dan zie je dus in, de, je ziet ondertussen mensen dus bijvoorbeeld in de file staan die de radio aan hebben en dan dat dat stuur. Ja ja ja ja, ja, ja, ja, ja. Dat is, het is echt een ultiem team file moment uh, die drum. Ja, nou, jullie hebben bewezen, hartelijk dank voor jullie komst. GELACH ja. <laughs> Stikkers bij de uitgang. Nee, hey, wil je um, nog wat vragen? Of, uh? Ja, nou, ik heb nog wel een paar dingen van die, van die frequently asked questions. Dit vind ik wel een leuke. Uh, hoe meld ik me aan voor de mailinglist? <laughs> Moet je mij mailen. Oh, oké, okay. er staat hier door hier te klikken. Ja, dat is een ander Oh ja, je antwoord. kan hier ja, klikken. Kan, ja, precies. Ja, wel oh, je wil een het goede antwoord geven, sorry. Ja, ja dat is wel ik snap leuk. Nu het ik snap het nu pas. Ja. ja, nou laat maar dan. Nou, ik heb wel een vraag die hier niet op staat. Was het nou moeilijk om een platencontract te krijgen? Nee. Nee? Jawel. Ja, ja, daar zijn we drie jaar mee bezig geweest. Drie jaar? Ja, en toen dachten we, nou, we gaan het zelf doen, uh, fuck it. En toen hadden we de plaat klaar en toen was er toch weer een plaat plaatmaatsprijs. Oh, maar die willen wij wel uitbrengen. Oh, echt waar? Dus, maar? dus ja. deze plaat was al langer klaar dan we eigenlijk dachten? Nou, niet helemaal. Nou, nee, maar we hadden, we het contract kwam wel nadat die plaat af was. Oké. Okay. Met uh, nog net geen boekje eromheen, maar wel de rest allemaal. En zie hier. Yes! Hij ligt in de Voila. winkel. Dat is mooi, zeg. Met een nieuwe single. Dat, dat gaan jullie zo spelen, eigenlijk? Als ja, eerste. de nieuwe single. De nieuwe is single? Het goed? Ja. Nou, voor een ontzettend ja. leuk idee. Dat is goed. Ja. Oh, trouwens, Gerard, even, even tussen ons. Uh, in Chili is het niet te warm, maar dat doen ze zo eng. Oh ja, in Chili doen ze zo eng. We waren even de songtekst van België van het Goede Doel aan het analyseren. In Chili doen ze zo eng. Nou, gaan jullie even lekker naar de gang, jongens? Wat is Polen ook weer? Even, Polen, dat is met. Dat doen ze. Nee, daar doen ze zo Waar kan ik heen? Ik kan niet naar Duitsland. In Duitsland zijn ze zo streng. Waar kan ik heen? Ik kan niet naar Polen. Dan doen ze zo eng. Dat doen ze zo eng. Chili, zeggen ze hier. Chili is eng. Iemand sms net in Chili doen ze eng. Ik ga de songtekst opzoeken, ik word hier helemaal gestoord van. Ik kan het niet langer meer uitstaan. Ik kan even, we kunnen even erbij pakken, anders. Even en even kijk... dus, uh, vers forward. België? Ja, hoor. Ja, echt? We hebben nu toch. <laughs> we hebben deze zendtijd erbij gekregen. We hebben al onze vaste programma's. Dit is echt allemaal bonuses wat we hier doen. Ach, wat maakt het uit? Ik snap er helemaal niets van. Nou, ik, ja, misschien wel goed. Dan zijn we er ook meteen maar uit. Dan, dan weten we het ook. wel. Ik was zo tekstvast, zei jij. Ik, ik val meteen door de mand ook. Dan behoorlijk, zeg. Komt hier, daar komt hier. Daar kan ik heen. heen. Ik kan niet naar Duitsland. Duitsland, zijn ze zo Ik kan niet naar Duitsland, daar zijn ze zo streng. Ja. Maar jullie ja. nu dan? Ik kan niet Wat? naar Chili. Ja, daar zijn ja. ze Chili. Daar doen ze zo ja. heen. In Polen ja. gaat het er goed. Dat is het. Ik wil niet wonen. Oh, ja. in, ja. ja. in Polen daar gaat het er goed. In Polen gaat het er goed. Ja, ja, ja. Zo, hè. Dat pik je toch even mee. <lacht> Leerzaam programma dit, hè? Ja, ja, ja, precies. Zometeen uh, ja. het Belladier live. Maar eerst Milo... Ja, twee zelfs, maar oh. nee, dat het inderdaad zijn, eigenlijk, eigenlijk zou het gewoon een eerlijke plaat moeten zijn, dat hij ook gewoon zingt Sperma, sperma. Ja, dat... komt er bovenop. Ja, het is een beetje een, uh, een ranzig mannetje, die prins. Het lijkt alsof het over koffiemelk gaat, maar ik denk dat ik toch maar liever zwart bij hem drink. Nou, <laughs> bij, anders ik wel, ja. We je er twee klontjes in, nou dank je. Is dat trouwens zo uitgevonden, een klontje melk? Een kl ja, vast wel. Of een suiker- en melkklontje? Gewoon in één keer. Zullen we toch... daar ook trooi op aanvragen? Hè? Als er ook gewoon uh, poeder bestaat, dan moet het ook weer in een, een klontjesvorm te, te gieten zijn. Denk maar denk maar heb je ook klontjes koken? Dat is ook niks dan. <laughs> klontjes Dat oh, is niks. Lekker. Nee. Hé, hey, uh, even voordat we naar Belladier gaan. Uh, ik dacht van tevoren van... Uh, Dit gaat de baas niet leuk vinden! Maar oh. we krijgen zojuist een sms van de baas. Dat meen je niet. Hij vindt het leuk. Of we de studio uit willen gaan? <laughs> nee. Oh, nee hij, heeft het ook. hij gaat lekker, jongens. Nou, we vinden hem ook leuk, hoor. Het kan ook zijn dat hij gewoon een avondje van. aan de stappen is. Ja. <laughs> hij gaat lekker! Dat we niet weten waar het over gaat. Maar vooralsnog, uh, nou, ik teken ervoor. Heel goed. Uh, extra weekend, de eerste aflevering is eigenlijk min één. Um, uh, nou ja, we zijn inmiddels van plaatsgewisseld, dat is ook een ding. Ja, want oh ja, ik ben, uh, ik ben nu hier en jij bent nu daar. Ja, ik ga nu over de knoppen. Dus als, ik nu, als, als er ineens stil wordt, is het niet langer een vader. Het is niet meer mijn schuld, ik kan er, niet, ik kan er niets meer aan doen. Het nee, dus is uh, out of my hands. We kunnen gewoon mij aankijken nu. Gelukkig doet iemand anders de knoppen bij, Abelladier, Die staan nu namelijk op de gang. Hallo, Abelladier. Hallo uh, uh, Michiel. Hallo. Uh, en jullie gaan een liedje zingen. Ja. Dat de is wat uh, je ook voor betaald natuurlijk. Dat is je beroep. <laughs> het is je, het is ja, ja deze. precies. Welk chanson gaat het worden, heer? Uh, de nieuwe single Fortune Teller. Fortune Teller. Fortune -teller. Nou, um, beldeer. Pas los. Tick, Live. Tik, tik, tik. ocean so come on show me that time. Weekend met uh, Beck en Adlips van Gerard Eckdom. Ik loop heel even naar de deur om ze even, de, even, ja, even te wachten. bedanken. Ja. Die heb ervoor doorgeleerd. Hè? Dit is een moeilijke. We zaten het even te kijken of dit mee is. Nee, is het antwoord. Echt niet, nee. Thijs? Jawel. Jawel, doe ja, even. Ah, doe even. Ah, even, even. man. Volgende nummertje. Zullen we het samen doen? Zijn we het drumstel? Dat is wel leuk. Als ik de plaat weer erbij moet pakken, dan moet je roepen. Dan doen we helemaal niet moeilijk over. Even wachten nog. we drummen niet. Nee, nee, nee. Nou, nou kom, hier uh, in de studio en Thijs gaat echt wel even drummen. Wat, wat ga ik drummen dan? Nou, uh, dit. Maar het is Dit werk Wij We doen van de... Ja Ja Ja Ja Ja Hij hem eerst een wel een Ja beziekt. Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja die Ja hier. Gezellig man. Hé, wat heerlijk. Eh, lekker hoor. Die moet nou, hier echt blijven staan, zeg ik. Een die Nou, je hoorde ze net nog met uh, Fortune Teller. Jullie gaan ze nog een liedje doen. Ja. Heb ik uit uh, Betrouwbare bronnen gehoord? Blank gaan we doen. Blank. Liedje van het album. Oké, okay. goed zo. Het album dat trouwens deze week de weekse D is. Ja, dat hoorden we ook net. Ja, dat ja dat ligt voor een niet... paar dagen in het water. Ja, dat betekent niet dat we de week ja. vermoorden, precies. Maar is gewoon CD, dat is een hele mooie benaming ervoor. Ja, dan kun je hem vaker winnen, zo op 3FM, dat soort dingen. Precies. En uh, het leuke is, kijk, we gaan nu namelijk de reality check doen. Ja, dit is, dit, hier ben ik wel even benieuwd naar hoe dit gaat. Ja ook een try-out, want we hebben dus uh, iemand, uh, die arme jongen, die <laughs> ja. hebben de supermarkt ingestuurd en uh, die is op zoek gegaan naar prijzen, gewoon van doorsnee artikelen, dingen die je dagelijks koopt. Uh, nou ja, wat is de prijs ervan? Oh jee. En uh, Ja, het, het, het is puntenscore, hè? als je uh, dichtbij zit, dan uh, puntje. En anders, uh, nou, minpuntje. Aftrekje. En we gaan een soort van klassement proberen op te stellen en aan het einde van een seizoen of aan een reeks of aan een rits kan schelen. dan gaan we kijken wie het meest... Lekker gewoon is gebleven. Precies. <lacht> lekker, ge Heetje, lekker gewoon. is zo lekker gewoon. Je weet, dat is natuurlijk de mate van succes. Is dat je lekker gewoon blijft. Is het lekker nou, gewoon. Gebleven. Ik denk wel dat wij een extra punt verdienen. Want wij, wij kunnen nu niet meer gaan, gaan kijken naar artikelen. En dat gaan nu al die artiesten natuurlijk wel doen. Van dat <lacht> ja, ja, oh ja, dat is ja, waar die zeggen. Waarschuwd, dat ja. is waar. Ja, maar als je gewoon bent gebleven. Marines. Dan, dan doe je dat sowieso al. Want dan loop je met je mandje langs de buiten. En denk je. Nou, ik heb even wacht tot de aanbieding. Ja, ja maar dat. Met mm, of zonder bonus. Ja, Ja. Ja. ja, ja, ja of uh, zomer zegels je bioscoopkaartjes tegenwoordig weer. En welke nou, winkel? We ja. dwalen af. Dat is duidelijk naar welke supermarkt we gaan. Ja. <laughs> we kunnen het betalen, betalen. Ja. Um, zullen we gewoon om en om wat noemen? Ja, en dan we mogen jullie kort overleggen. Niet al te lang. Oké. Okay. Er zit een marge tussen, hè. Dat, je, moet er, je moet tussen een bepaald bedrag zitten. Dus uh, daar gaan we. Uh, we beginnen met nummer 1. Zes scharreleieren. <lacht> Ik gok op 1,90. 1,90. Nee, dat is niet... Uh... Binnen welke marge moeten we zitten? Nee, het was... Uh, dus, wat die wat zijn... ging je van tevoren vertellen, welke marge het was? Ja, nee, maar dit, is, uh, dit is een punt af je drie. staat nu in min 1. Oh, ja. het, wat is dat? Het, het officieel is 85 cent. Zo, Twee... Wijn? Ja. ja, dus ik weet niet meer van, van wat voor kip jij uh, je eieren haalt. Ja, heet, ja. Dat is een extreme ja, scharreleier. <laughs> <je, nee. laughs> <laughs> dit lopen meteen ook weg. Ik <laughs> veel. Nou, het nou, volgende. volgende. <clears throat> Ontbijtkoek. Heb jij dat wel eens? een tijd geleden. Voor de vorm 400 gram. De of die andere? Ja, maar het eten zijn dat blijft aan je gebit plakken. En dat is dan... Wij denken 1,19 euro. Met achterban. Nou, dat is een... Je staat op nul. op nul. Heel goed. 1,24. Ja. Netjes. Nou, de volgende dan. Gewoon een pak melk. Welk, welke merk? Ja, gewoon, uh, weet ik veel wat. 1 liter? Huismerk 1 liter. 1 ja. liter, ja. 99 cent. 99 cent? Ja hoor, dat ja. is uh, keurig. 1 punt. Ja, want het is uh, 95 Dat is dat betalen 95 cent, Heel goed. Wij betalen 95 cent voor dit prachtige pak melk. Volgende. <coughs> ja, dat is ook een voor meerdere rijden. Hoeveel, hoeveel rollen waren dit, Domien? 6. Uh, 6 zes. Zes. Zes rollen. Laat <laughs> 6 okay. rollen. En hoeveel laags? Oh god. Drie laags. Nee, nee, twee, <laughs> gewoon dubbel, voor gewoon dubbel. En ja. dons of schuurpapier? <laughs> dons. <laughs> dons, ja. Oké, okay. ja, zes alleen dons. dubbel, zes rond dubbellaags dons toiletpapier. Het lijkt wel in de hoofdrol dit. Mooi hè? Maar dan qua rol. Ik krijg niet de op 1,89. 1,89. <laughs> nee. Nee. nee. Nee, dat is, nee, dat is echt drie. de... Drie, drie, drie, drie, nee, drie, nee het, jullie staan weer op nul punten. <laughs> Jammer. <laughs> het is 2,99. <laughs> Ai. Ik stel voor dat we de laatste doen, nummer 5. Ja. Kaas. Spannend hoor. Kaas. Uh, hoeveel? Gaan, een, oh, ja, maar dat is ook heel, dit is natuurlijk. Ja, laten nee, we kaas niet op de We, we, we, we doen niet kaas. We nee, doen, anders nee. doen we die waar we het eerder hebben gehad over vanavond. Nee. Ja. Gewoon een kilo runde gehakt. Ja. Matthijs, Thijs, want een is kort op zichzelf. Dus, uh... 5,49. Wat zeggen jullie? 5,49. Een pond? Ja, 5,49. Een kilo, hè? kilo. Een kilo. Nee, nee, 3,49. Een kilo. Is dat nog duurder? Ja, dat. Ja, ik... <laughs> dat 16 zeventien euro minder in, hoor. Tijd voor wiskunde. Er zitten ook wat dames hier. Die weten het wel. Die zitten 4,60 Ja, 6 die zitten euro zestig. Vier euro, euro nou, duur. Oh, oh, nou, dat tellen we even met elkaar op. Die was fout. Die was niet. Die was goed. Dat was op één Het de uiteindelijke score, hè? 1 punt voor Belladin. Nou, fantastisch. Pik je toch even mee? Dat pik je even mee. Ja. Nou, we, we, neer het, uh, eindklassement. Ja. we hier in het eindtassement. Ja, dat betekent weer niemand. Jullie staan of? op dit moment op uh, nummer 1. <lacht> <lacht> Heel gek. <lacht> Dat doe je toch leuk, Ja, yes. toch, toch heel goed. Nou, blijf even hangen, zometeen nog een, een, een, een live top optreden. Oh. En er uh, zou ook nog de oh. Eerie top 5. Ook nog. Oh ja, ja, ja. ja. ja maar daar gaan we het zo nog even over hebben. Hè? Misschien maken we er een top 10 van, er is zoveel irritante dingen gebeurd de afgelopen weken. Oh, ja, top 10, sorry, ja. Maak en uh, DJ Sandstorm. Oh, wow. En meer hits! Oh. <middels> Bubbling up just like lava, like lava, heated like a sun, penetrating through your body, um, uh, -ma. rhythmically we massage, uh, with hip hop mixed up with some, uh, with some, uh, so yes, yes, y'all, yo. you know we never stop, we never rest, y'all, the so black and pizza keep the funky fresh, y'all, and we won't stop until we get y'all, till we get y'all, say it. Uh, one, two, three, four, several times uh, Heavy rotation played by every kind uh, Radio station blessing every mind uh, We cross the boundaries like every day You rock Bobby, Bobby, being the on the beat. We got, we got tab magnification, Tab magnify like every day uh, Yes, yes, y'all uh. You know we never stop, we never rest, y'all uh. The pack of bees and keep the funky fresh, up uh. And we won't stop until we get y'all Till we get y'all Say yeah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 9 uur door Almegens met het NOS-journaal. De Duitse politie heeft een man uit Uden aangehouden. die een lijk in zijn auto had. Waarschijnlijk is het zijn vrouw. Die wordt al twee maanden vermist. De man zat in zijn auto. op een parkeerplaats langs de snelweg tussen Osnabrück en Bremen. Hij deed begin juli zelf aangifte. van de vermissing van zijn vrouw. Stel lag in scheiding. De 52-jarige man uit Uden. wordt overgedragen aan Nederland. De Duitse deelstaat Beieren is op grote schaal gesjoemeld met vlees.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 In mexico stad heeft de politie de omgeving van het congresgebouw hermetisch afgesloten. De politie wil voorkomen dat boze demonstranten... de jaarlijkse toespraak van president Fox tot het congres verstoren. De demonstranten, voornamelijk aanhangers van de verslagen linkse presidentskandidaat López Obrador... vinden dat de president weinig resultaat boekt. Verder houden ze Fox verantwoordelijk voor de verkiezingsfraude die volgens hen leidde tot de nipte verkiezingsoverwinning... van de rechtse kandidaat Calderon vorige maand. Het is nog onduidelijk of de toespraak van de president vandaag nog doorgaat. Tennisser Raymond Sluiter is in de tweede ronde van de US Open uitgeschakeld. en verloor in drie sets van de Duitse Tommy Haas... die als veertiende is geplaatst. Sluiter was de laatste Nederlander die nog meedeed... in het enkelspel van het Grand Slam toernooi. Michaela Krajicek werd al in de eerste ronde uitgeschakeld... door de Russische Sharapova.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 is the freakers niet kennen het? Heb je ze wel eens live gezien? Uh... 96 per dag. Um, ja, ik heb ze gezien vorig jaar in Ahoy. Ahoy? Deze is Zo'n uh, zo rare groen masker had hij Ja, die, uh... die uh, Batman. Uh. Ik ga even trouwens Deo bijspuiten. Het is een vrouwengeur, maar. Oh, is het die Deo van die reclame waarbij honderden mensen op uh, de persoon in kwestie uh, afkomen rennen? <lacht> nou, met dan allemaal vrouwen in bikinis? Kijk maar! Er komt helemaal niemand. <lacht> nee, dus dan zal het wel een andere zijn. Het is niet die. Oké. Okay. <lacht> nee. En daarvoor, uh, ja, uh, met, uh, wat dacht je van Katie Tunstal? al? Oh ja, dat was, dat was Hoe er het kwijt, zeg, dat onvoorstelbaar. He? Het is uh, het laatste uur van uh, de min eerste aflevering van Extra Weekend... met Gierat uh, en Michiel. Nou, die is nog steeds de gast. En uh, wij uh, hebben jullie even nodig, jongens, voor um, het, uh, het nieuwe onderdeel... in dit ook nieuwe radioprogram. Uh, eigenlijk is het een, een, een oud onderdeel, want het bestaat al um, uh, heel lang niet meer... maar het heeft ooit wel heel lang bestaan. Volgen jullie het nog? Mooi. Uh, het heet de Erie Top 10. Ja. En we willen op deze manier elke week eventjes stilstaan bij God. Wat was er nou eigenlijk de afgelopen week ontzettend kut aan dit land? Nou ja, gewoon dingen die in het nieuws zijn opgevallen. Uh, het mogen uh, dingen zijn. Het mogen mensen zijn, personen, celebrities. Het maakt geen reet uit als het maar irritant was afgelopen week. maken wij een top 10 van. En straks zo vlak voor 10 zullen we dan de top 10 bekendmaken. Mooi. Dus je kunt ook bellen uh, 0909 1336 en sms'en 3333 met jouw suggestie voor een persoon of een gebeurtenis. Of, nou, ik wat, uh, een paar suggesties. Een paar suggesties? Nou, bijvoorbeeld het weerbericht van augustus, de natste sinds uh, 100 jaar, dat is heel vervelend. Ja, daar word je niet blij van. De, de zomer is ons gewoon afhankelijk. <laughs> Juist. Ah, heel erg adem in, adem uit. Tel tot tien. En wat dacht je van uh, de pasfoto-kwestie? Uh, ja. Die pasfoto's in die, die, die, die, dat gezeik altijd. Hoe heet ja. die uh, minister of staatssecretaris ook weer die daarvoor verantwoordelijk is? Ik ben het even. Uh, is dat Nicolai? Weet ik heet iemand dan hoor je Ik heb net nog in? het nieuws gehoord, maar het is uh, echt ene oor in, andere oor uit. Zelfs met een koptelefoon op. Ik vind het zo sneuvelig. Met je baby moet je ook een paspoort. die moet ook, paspoort, ja, je moet ook de bakkebaarden af. Maar baby's moeten dan uh, de bakkebaarden afhalen. <laughs> die moeten de oxenhuis als snorken. Ja, ze snorken moeten dan moet je ook heel recht in de camera kijken. Dan, ja, en, en mijn mond moet ook dicht. Ja, dat lukt je niet met een baby hoor. Dus uh, dat gaat gewoon niet. Dus één baby die moest vier keer. Dat was van de week. Dus vier keer overnieuw. <laughs> oh. Het is toch zielig dat die mensen bij die balie staan. Het is al erg dat je bij de balie staat in zo'n uh, zo leuke, gezellige ruimte. En bij die mensen. Nummer 74. En dan, en dan ben je eindelijk aan de beurt. En als die foto's niet goed, kun je weer achteraan. En, en zo vier ah, heerlijk, keer. Heerlijk, heerlijk, en een maand later dan. lijkt dat kind helemaal niet meer op. Hey, <laughs> dan mag je dan. weer. Dat klopt ook. Dan moet je weer. Dus is die snor weer oh. teruggegroeid. <laughs> Ik wil zelf als Duiter in het zakje doen, de supermarkten waar nu alweer pepernoten liggen. Oh nee. Want ze, ja. Want ze zijn er nee. echt. Dat is echt serieus waar. Daar, daar krijg ik echt vlekken euh, nou ja, van. Ja, dat idee ook. De Ember is er in de maand, hè? dan krijg je meteen weer pepernoten in de supermarkt. Ja, echt. Als het op, op R eindigt, ik had van like een <laughs> maquettebakker aan de lijn. Die zei, ja, als er R in de maand zit aan het einde, dan leg ze weer in de winkel. Weet je wat ik altijd zo frappant vind van die pepernoten en dingen en zo? No? De dag na Sinterklaas ligt alles in uitverkoop. Ja, dus drie in maanden lang taaien je hoofdprijs en ineens is het niks meer waard. Nee. Belachelijk. <laughs> dat zou ook verboden moeten worden. <laughs> nou, een <moet laughs> um, <a> bellade. <laughs> ja, jullie hebben alle gras onder de voeten. Nee, weg, maar... nee, nee, nou, nee, nee, nee. Ja, ik heb hier nee, nee. bijvoorbeeld een artikel van een Frank van der Linden... die zegt: Ik heb moeten leren klaarkomen <laughs> <Ja>, als vrouw. Dat is een man met een bril en een baard. Wie is dat? Ik denk, nou, ja, dit, dat zou ook irritant kunnen zijn. Ik draag me wat voor. <laughs> Zomaar een suggestie. Ik kijk zijn er nog collega-muzikanten die, die jullie deze week zijn tegengekomen? Of Renate en Miljuska die je aankeken als uh, hm, <lacht> toen jij zei op de IMF: Ik ben gepassioneerd in bed. Vond je dat irritant? Nee hoor, nee, ik vond hem wel aardig, maar. Sorry, geen rotte zien. Ja, maar uh, Mariska Hulsje eindigt hoog. Ja, Mariska Hulsje oh. bijvoorbeeld. Ik heb het verhaal half gevolgd. Ik kom er steeds half in. Maar ik, wat is er nou zo heftig? Wat is er nou gebeurd? Ik bedoel, nou, zij, wa, wa, zij is twee voegde... is ze gescheiden. Ja. Nee. We hadden vroeger ook Hollander als nationale prostituee. <laughs> <Nu, En>, nou, <laughs> tegenwoordig is Mariska. Maar, maar wat is het verhaal dan? Is zij met heel veel mannen daarna tijdens dat huwelijk of zo? Nee, nee het lullige is, uh, zij uh, ging trouwen. Ja, en dat heeft, dat heeft het, dat het allemaal verkocht en zo, weet ja. je al bruin of betaald. Na twee maanden stop ze mee. Na twee maanden ja. zei ze, nu is genoeg geweest. Dag. Ja. Waar? Maar waarom is het een hoer dan? Dat, ja. heeft, dat, ze via dat de, de, heeft ze via een fax laten weten. Ja, en en ja. haar ja. hele huwelijk en huwelijksreis en, en alles erop in en aan. hebben ze allemaal laten sponsoren door de roddelpers nou, en ja. weet ik veel. Oh ja, dat was het. En toen dat, ging ze een column uh, schrijven in een roddelblad. Of in een, weet ik van wat voor column ze schrijven. Het oh, zal wel lachen zijn als het ook een roddelblad stond. En toen zei ze, die klote pers. Nou, het zal wel niet in de Groene Amsterdammer zijn geweest. Dat denk ik niet, nee. Ik. Eh? De, maar is in, oh, in, in Jackie. De, oh het stond in Jackie. <laughs> Jackie. Dat blad lees ik al jaren. Ik ken het niet. Dus, uh, ja. ligt op de grote hoop. Ik, moet, ik, moet, ik ben er niet aan toegekomen. Heel <laughs> <Nee. lekker. laughs> maar dat dus. dus uh, dat zou, dat oh, zou erin kunnen zijn. Oh, ja, we hebben ja, hem Vertel, vertel. Goeie van onze bassist uh, gehoord. Mm -hmm. De rel rondom Madonna. Oh ja, dat ja. is echt. Ja. Ik, wil, ik wil, eigenlijk een soort anti uh, anti, anti anti -antichrist. Antichrist. Uh, De anti <laughs> <laughs> Dus dat is niet Madonna zelf, maar echt het, de hele poeha eromheen. Dat ze uh, op het kruis... Uh, ja, ik vind ja, het zo wel leuk. Dat is prima, je bedoelt Dat soort shows doet zij toch al twintig jaar? Het is 2006, op, het is al, Als je de, inderdaad de laatste twintig jaar naar Madonna naar gaat, zie je constant een kruis. En als je naar die film gaat in Bed with Madonna of Truth or Dare... Zie dan zie je een hele je bijna ja, <lacht> Nou, hoppakee, dat is ze weer. <lacht> Life is a mystery, maar het is wel duidelijk. Het kruis van Madonna Maar dat het dus. ook in Nederland, in Amsterdam, dat die mensen daar naartoe gaan. Echt vreselijk. Ja, maar het wordt wel lachen als we dan langslopen. Of gaan jullie niet? Nou, ik ja, ben bijna van plan om wel te gaan. Ja, gaan. gewoon even kijken of er een recht twee kaart te zijn. Maar um, <lacht> dat, dat je dan ook langs zo'n zo organisatie loopt die dan met zijn spandoek weg met Madonna. <lacht> of weg met het kruis van Madonna, een van beide. En dat je dan langs loopt zonder lachen. Dat kan niet. Volgens mij worden die helemaal weggevaagd ja, daardoor al die fans. Nou, terecht. Nou, ook nog een aardige die binnenkomt net op uh, de sms: zes keer per week dansen op het ijs. Ook een hele oh ja, goede ook, hoor. Heel, dat is gezellig. Is ook heel gezellig, maar als Ellen uh, Mieke van erin zit, is er minder oh, Sorry. <laughs> nou goed, dat voor suggesties zijn dus welkom ja. via 333343 of het overbekende telefoonnummer. 0909 en 336. Tjew. Nou, dat doe je best leuk. Dankjewel. Het is twee platen over negen. Oh ja, de Operation Sandstorm. Ja, dat is uh, ook nieuw. Uh, elke sorry. vrijdagavond twee platen over negen. Een mix van DJ Sandstorm en dat heet dan... Operation Sandstorm. Ik vond hem niet zo erg ik Moet ze dat even uitdoen? Kun je misschien met een drum? Want de jingles zijn er niet allemaal af. Ah, wacht. Uh, Verzin even wat. Ja, uh, ah, daar komt hij. Uh, Operation Sandstorm. Uh. Oh, wacht. Oh. Dat is een even... verkeerd. <laughs> <laughs> ik vond hem als een normaal klinkt. Nou, doe iemand... hem nog één keer ja, dan. Hou nou toch. Sorry, sorry. Daar gaan we weer, hè. <coughs> Operation Sandstorm. DJ Sandstorm. You're making shit for us. Mushkin. came to make it hot. We beat the foxes. Bubbling up just like love. But heated like a sign, nah penetrate through your body, uh but uh. rhythmically we must have shut uh. with hip-hop mixed up with up? what's up, yeah? Just a club, girl, Why you arrive next you get way it way that way to it, pounds a veteran, glide the record, but don't download, go out and buy the record, something sexy about a girl on the floor, all her friends around her, I mean real clean, ain't got a touch or nothing, it ain't like I like a chick on chick, it's on a unswitch. Operation DJ Sandstorm, de eerste in Extra Weekend. Aanstaande vrijdag, om twee platen over negen hoor je er weer één. En uh, welke ingrediënten zaten er allemaal in? Wat hebben we allemaal gehoord? Uh, wat kan ik even delageren? Het uh, daarin zaten... Blader, blader, blader, blader. <lacht> Was ik nou, volgens mij, sowieso. <coughs> Klopt. Uh, de Black weer daar, uh, daarna. Will Smith, Switch, 20 Fingers, de plaat met de fluit. Ja. Daar was hij. Short Dig Man, Is toch mogelijk. Blur, Song 2, High Tech met CCC en Arctic Monkeys. Fake Tales of San Francisco sloten dit illustere rijtje van... Combo's af. Chansons. Chansons. Als we de de de draaien, de draaien, was het maar ja. aan elkaar draaiden, was het heel anders. Gek is dat, hè? Ja. Nee, ja. Ja, te goed. De vraag is inderdaad: van, uh, hoe klinkt het als je zes CD's tegelijk in één cd speler Klopt. Nou zo. nou, zo dus. Hé, hey, een SMS! 3-3-3-3. Uh, er komen al aardige dingen binnen voor uh, de IRI top 10. Blijf door sms'en en blijf door uh, bellen 09091336. Dit vond ik wel een aardige. Uh, rond 12 uur geen films meer op de v, Alleen maar reclame voor sekslijnen of van die intelligente belspelletjes... waarbij ze oh. het antwoord bijna voorzeggen. Ja, dat is ook leuk. Zie je bijvoorbeeld... Dat heb je ook wel eens dat je gewoon door uh, die kanalen heen zapt... gewoon een beetje rondzeppen. Je kent dat wel, kanaalzappen, maar heet het altijd. En dan kom je <lacht> langs uh, en dan zie je zo'n mevrouw... Zoeken we zoeken nog twee letters. Er staat een on Ja. We, we zoeken <lacht> een presentator. Nou, ja, kom op zeg. Maar <lacht> nou, goed. Kijkt echt niemand, ik moet echt bellen, want er belt niemand aan toe. Bel, bel, bel. Nou, we dat bellen werkt. gewoon uh, belledeer in dit geval. Want, dat is een mooi bruggetje dat is een mooi bruggetje, ik zocht hem, ik vond hem. Want dan staan ze weer. En uh, uh, ja, vergeef me deze ontzettende blunder, uh, lieve mannen van de belladier. Je hebt net wel gezegd welk liedje je ging doen. Albumstuk. Uh, welke albumtrack van Panama, maar het is mij eventjes ontschoten. Zal ik ze gewoon naar me aankondigen als een Belladeer? Horen ze ons eigenlijk wel. Hallo? Hallo? ja. Uh, wel blank. blank, zie je, ik had hem blank. Ja, Dat was hem, nou, gewoon uh, blanco papier waar het op geschreven stond. Vandaar. Dat was hem. Nou, dames en heren, voor de tweede keer in deze show... een optreden van Belladier. Blank live. in het 3FM Studio. Jongens, dank jullie wel. Uh, morgenavond staan ze trouwens in de Melkweg in Amsterdam. Er zijn er maar een paar kaarten voor, maar uh, als je er snel bij bent... Kik je toch even mee dit, hè? Kik je toch even mee? Nee, gaat toch goed komen. Zometeen nog uh, de uitslag van de Eri Top 10 en ook uh, de Pussycate. Doe like Mooi nu. Oh, dat is jammer, hè, dit? Like ja. Like Zullen het even overdoen? het even, even doen? I ja, dat kan do niet. Do dit kan niet. Een ja. beetje B. Ja. Een ballenier! Yeah. Live op 3FM! Met Blank. Fantastisch. Dank wel, jongens. Man. Morgen staan ze in de melkweg. Zijn nog een paar katen voor, dus wees er snel bij. Ja, dan pik je toch even mee. Ja. mee ja. ja. Zo meteen nog de einde van de Indie Top 10 in de extra weekend. Nou, het gaat spannend worden, he. Oh, man, ik, uh, ik hou het niet meer, hoor. <laughs> maar is die is de idee, Cat Dolls. Don't ya, 3FM. Like Veel beter dit. Niks meer, ik kan je zo uit zeggen. I know you do. I know you do. That's why come around, she's on oh.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 Girlfriend was wrong like me. Wrong. Oh. Don't you wish a girlfriend was wrong? Oh <laughs> Uh, uh, nooit geweten dat jij van muzikaal onderleg bent. Ik ook niet. Het <laughs> is een openbaring. Uh... Ik hoor nou eens gewoon sowieso dat hier een tamboerijn in mijn studio ligt. Nou, hoe komt hij hier toch? Geen idee. Nou nee, ik doe hem weg. Ja, doe hem weg. Maar zo, ik je ook zo prachtig uh, mee te spelen met uh, al die prachtige platen op die raam. Ach, zal ik volgende week met Triangle meenemen? Dat vind ik een heel goed idee. Ik ben jarenlang uh, professioneel triangelspeler geweest. Dat was namelijk met smoes op school als ik te laat kwam. Ik moest naar triangelles. les afzwemmen, wilde ook nog eens helpen. Triangle, ik had ook zo'n jongen in, in de klas, en, en, en elke keer dachten we, ze trappen hem niet nog een keer, maar het lukte hem. Zelfs bij zelf, zelf muziekles. Die naïeve leraar zijn zo leuk, Goed, weet niet? je wel. Ik heb een keer echt, de trein zat vastgevoeren aan de rails, <laughs> en die mevrouw zegt, oh, wat zo, jij het koud gehad te hebben, kom gauw binnen. Ik kreeg zelfs koffie. Echt die Serieus, Duitse lerares. Toen ging ik drie weken niet op school geweest. <laughs> nee, maar, ik kwam altijd overal mee, we hadden toevallig, straks zijn het eten over school en dergelijke, en dat jij altijd de lul ja, ik was. was. Altijd, ik, ik, um, uh, Hadden we bij ons op school een regel, drie keer te laat moest je een week lang om acht uur melden. Dat is dus een, een half uur eerder dan normaal. In het gunstigste geval. Want ook als je een, een, het eerste uur vrij had, ook om acht uur melden. Dan ben je echt een sjaak. Ja, en, dat is heel vervelend. Um, dat is heel vroeg ook. Ja, dat, dat wil je niet. Nee. En het, iedereen op mijn school, dat, dat, die administratie was niet heel netjes. Die konden vijf, zes, zeven, acht keer te laat komen. Dan hadden ze nog niet zo'n uh, zo waarschuwing in hun nek. Had je deze hoefde... beeld toen ook al? Misschien was dat het. Nee, ik, ik kreeg pas in een haven vier ik mijn bril. Oh. Dus uh, daarvoor zag ik er nog best, uh, nou, lief uit. <laughs> maar dan kwam ik uh, echt de derde keer één minuut over half negen... Hallo, ik ben nog op tijd, hè? Nee, nee kom jij hier, maar even nee. hier. En dan was het weer, dus ja, dus uh, spijbel heb ik ook nooit gedaan. Maar ik denk, als dit al zo slecht gaat, dan wordt dat helemaal niet. Dat is een mooie, want uh, uh, mijn zusje die had het nog veel beter gedaan. Uh, op een gegeven moment was haar hele familie dood, dat kan niet anders. <laughs> Die had elke week weer een oma de, de, de overleden. Oh, wat erg. De eerste keer trapte iedereen erin gekondoleerd gecondoleerd. En op een gegeven moment na de 18 overleden persoon... Ja. ging de rector maar eens bellen met mijn vader. En, en zei, nou, u heeft <laughs> wel een zwaar jaar, hè, meneer Ector. Want het is niet het is niet best, hè met, uh, met uh, uw familieleden. Wat, wat bedoelt u? Nou, alle oma's dood, tantes, alles is dood. Ja, Als we als rector niet moet bellen met Ethiopië, is dat geen uh, heel goede smoes. Dan, dan houd ik een keer op. Oh, oh, oh. Maar dat, uh, de DCL-smoes, goed is dat. Ik kan wel het over mij weg. Hoe, hoe deed jij het dan? Mazelaar. Uh, onschuldige hondenogen. Uh, die heb je nog steeds wel een beetje. Die re bruine ogen. Ja, die, die, die keken de jager aan. Ze ja, weten waarschijnlijk ook je rector. Jager. jager. Ja. Nee, ja. Meneer, meneer de Jong. Die had allemaal van die putjes in zijn gezicht. En we zeiden altijd, ah, wie een nacht op een ginterpad gelegen? Ja, zo beneden, jongen, prima. <laughs> oh, is dat zover? Ja hoor. Oh, oh. Dank je. Graag gedaan. Trouwens. Bye. Ik voel een ontknoping aankomen, lieve mensen. Bye. Bye. Bye. De stemmen zijn geteld. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Dat is niet echt warm, maar het klinkt zo mooi. Nou, fuck you. nou, de stemmen zijn geteld. Ja, ontzettend bedankt voor het door-sms'en en het doorbellen... en noem allemaal maar op. De uh, enige echte, juiste rangschikking van de meest irritante gebeurtenissen... en personen van de afgelopen week begint op nummer 10. Gerard Met. Nou, het is duidelijk. Een hoop mensen vonden het irritant. En wij ook. We hebben namelijk allemaal het gevoel dat we iets missen. We kunnen zo de herfst slash winter niet in. Want de zomer is van ons heen gegaan. En dat begon op 31 juli. Bestaat die datum eigenlijk? <die> <ciel> <boundaries> <relas> het was 32 minuut. Kortom, op nummer 10... het weerbericht van augustus. Terecht. Wat er dan nou wel een beetje mee samenhangt... omdat het al gelijk herfstweer is... maar toch uh, niet helemaal terecht. Op 9, pepernoten, nu al in de winkel. Zocht veel mensen een doorn... of in dit geval een, een kruidnootje in het oog. Zo is het. Op nummer 8... <Gelach> Ik moet nu al lachen. Dat is te gek, ja. Ja, het is echt waar. Uh, we dachten allemaal dat het een grap was. Maar uh, we denken, wacht eens even. 1 april? Nee, het is 1 september. Dus dat kan het ook niet zijn. Op nummer 8 namelijk het feit dat lingo is gespeeld met twee dove mensen. Hè? Het feit dat lingo is gespeeld <gelach> met twee dove mensen. Hè? Enzovoort, enzovoort. Het is niet te geloven. Hoe hebben ze dat gecommuniceerd? Het zag er echt fantastisch uit. Ik zag het op weg uh, naar mijn, uh, mijn uitzending. En um, uh, je, je moet dan echt voor je zien dat je mensen... Die, die, die, die zijn gewoon uh, die ballen aan het trekken en zo. En er is allemaal niks aan de hand. Maar dan dan mogen ze een woord zeggen en dan gaan ze het met gebarentaal doen. En dan komt het net niet helemaal over. Dan moet je het zo voorstellen. De heel festa de ook voor Doven en Slecht Oh ja, zo ja. Aardappel! apple! En dan schreeuwen. Je weet waarom ze tijdens het Nieuws voor is. slecht slecht nooit een leuk muziekje draaien. Niemand heeft het gedaan. Nee, zonder om de blinden te pesten. De nummer 7 voor jou. Ja, de nummer 7. Dat is wel een Nummer 7, dat bellen, die er te weinig hoeft gedraaid. Nou, ze wonen hier zo'n beetje, jongen. Ik heb ze net weer twee keer gehoord. Ik heb ze net weer twee keer gehoord. Dus Wij hebben dit weer goed gemaakt, dat is mooi. Opgelost. Op nummer 6... Oh, dat heeft iemand doorgezegd. Op nummer 6 staat mijn vriendje. Ik dacht ook even, het is jouw vriendje. Dat is toch raar. Ik ben dan toch benieuwd naar het verhaal achter deze notering. Op 5, schaatsen op het ijs. En oh, daar ja. bedoelen we natuurlijk al die, die vreselijke sterren op het ijs verhaal. Ja. Met Gerard en Rens en ik weet niet eens wie het op RTL doet, zeg ik heel eerlijk. Wij worden er niet warm of koud van. <laughs> nee, inderdaad. Dus dat is een heel mooie op 5: schaatsen op het ijs. Nou, het ijs is gebroken jongens, heel goed. Nummer vier vinden wij mijn vriendinnetje die net ge heeft. Ik ben dan toch wel benieuwd naar nou, het smsje dat had het verhaal erachter. Ik, ik heb uh, inmiddels een vrouw, ja. dus ik, dat is niet zo. Dat is iemand die dat heeft doorge en dat is dan weer in deze lijst terechtgekomen. Ja, dat is toch spannend. Ja. Op de derde plaats, ik had er eigenlijk op één verwacht, Mariska Hulscher. Ja, en alles om haar heen, hè. Alles wat er de rellen, ja. de, de ellende, uh, zijzelf. Er zijn mensen die, uh, die uh, Gerard, uh, die uh, Mariska in die vonden. Ik zie jouw namen ineens heel gek. Die uh, Mariska in die vonden, maar ook mensen die het hele gezeur eromheen echt niet meer trekken. Dus uh, vandaar. Op nummer twee. De rel rond Madonna. Dat is duidelijk, ze komt het, uh, het land in. Dat hadden we wel. Ja, nog maar net. Wat, wat er dan gaat gebeuren om die arena heen en om haar concert heen... het gaat uh, lachen worden, denk ik, aanstaande zondag en maandag. Jij gaat er naartoe, hè? Ja, ik ga er naartoe. Jij mag het van Madonna met eind. Ik mag gaan haar We doen mee aan het uh, 100 meter kruisdragen. Fantastisch. Dus achter het podium is dat. Wordt heel erg leuk. En daarna gaan we bijbelwerpen. <lacht> en... De numero 1. In de Eri Top 10 van, wat is het eigenlijk? Vrijdag 1 september 2006 is Gerard, vertel het ons. De nieuwe pasfoto, uh, de pasfoto ellende. <tus> Maar dan, beleid, ja. maar dan moet jij een nieuw paspoort. Maar dan moet jij een nieuw paspoort, moet je verlengen. Nou, ik uh, heb mijn uh, en alles wat met mij te maken heeft onlangs verlengd. <laughs> dus ik hoef voorlopig niet. Oké, okay. maar uh, ja, nee, uh, voorlopig niet. Pakkenbaden kunnen nog even blijven hangen. Bakkerbaarden kunnen blijven hangen. Oké, okay, nou fantastisch. Dank jullie wel voor het, uh, voor het meedoen en het meestem. Ja, moeten we ook niet vergeten, want het, het, het loopt al aardig richting, uh, richting Tienen. En we gaan zo meteen uh, de ik zal kijken wat ik voor je kan doen request uitzenden. Ja, dus wees er als de kippen bij mensen. Het kan nog snel even. Wat moet er gedraaid worden? En dan kom je op de lijst en ja, we gaan straks uh, wild prikken. Ja, we gaan er gewoon eentje uitpakken. Bel vast even 0909-1336 of sms de plaat die we horen naar 3333. En als jouw plaat eruit komt, als we inderdaad voor jou hebben gekeken wat we kunnen doen... Nou, dan krijg je niet alleen je plaat op de radio, nee! We sturen hem ook naar je toe! Wat? De plaat? Nee. Oh, een t-shirt. Oh, een t-shirt. Ja. Oh, ja, natuurlijk. Ik zou ik, kijken wat er voor ik voor je kan doen. Het ja, heel goed in de discotheek. Biertje? zou kijken wat ik voor je kan doen. Zo is het. Mijn naar, naar huis vanavond? Ik zou kijken wat ik voor je kan doen. Nou, dat komt altijd van pas, dat ding. You always want an I only want a I always the event. How am I gonna get Van de Goes heeft vanmiddag een, een drumtoestel gekregen. Een drumtoestel. Een drumstel. Nou, de drum toestand toestel toestel. is het weer. Maar ja. ja, nou, een drumbende. No. Een uh, drumstel gekregen. En dat gaan we bij deze confisceren, Wout. Had ja. je me mee moeten nemen? Die ik ben, ben je op? kwijt. Jammer. Dat is jammer. Uh, Wien, Gabriel hoorde je. En daarvoor uh, ja, Pet, -Shop de de Pet Shop Boys. Oh, die goede oude Pet Shop Boys. Heerlijk. Ik, het, het, misschien moeten we onze lieve luisteraars een beetje voorbereiden. dat het goed zou kunnen dat je in elke extra weekend toch wel één Pet Shop Boys plaat gaat horen. Oei. Want uh, Gerrit <laughs> en ik, los van het feit dat we nu een programma delen tekenen nog één heel raar iets. Ja. Na twee REM, moet ik ook eventjes roepen. Vinden we ook leuk. Liefde voor de Patch boys. Erg hè? Maar de muziek wel, hè? Ja ik, dat is, uh, ja, ik weet niet waar dat vandaan komt. Uh, toen ik uh, huiswerk maakte, vroeger achter een broodje zat en ik altijd een CD aan van de Patch Boys. En dat deed ik vervolgens niks. Maar dat geeft niet. Het, de intentie was er en die sleepte me door die hele moeilijke puberteit heen. Het is, het, het, het, het, weet je, heel veel mensen denken dat het alleen maar echt fout is. Maar het is ook heel erg goed. Mm. Het is goed fout. En het is heel goed fout. Maar dat maakt niet uit. Het, is heel, uh, het mag tegenwoordig. Want ze gaan samenwerken met Robbie Williams. Ja. Oh, met, uh, met Madonna hebben ze al wat gedaan. Die, oh, die remix van Sorry, ja, die is te gek. Precies. Moeten we ook een keer uh, er doorheen uh, gooien. Um, ja, nou, uh, laat me even kijken dan. Ik kijken wat ik voor je kan doen. Ja. We gaan een plaat rijden die uh, is binnengekomen. We hebben eigenlijk alles uh, opgenoteerd. Omdat de ze Belgische zeggen wat er de afgelopen uur is binnengekomen. En dan kom je op de zogenaamde... Ik zal kijken wat ik voor je kan doen lijst terecht. Het is een heel democratische lijst. Ook al zou je misschien denken... Ja, wacht, ik word hier genept. Dat valt heel erg mee. Want we gaan echt daadwerkelijk ook weer iets van draaien. Ja. De vraag is alleen... Uh, wat nou? Laten we, uh, die lijst mag nog wel wat voller. Want wat staat er ook weer op tot nu toe? Even een uh, uh, notaris verschuren erbij. Oh, dat ben ik weer, uh, weer Ja, dat natuurlijk. Hey, uh, ik zie allemaal... Switch food DJ Chester. Jamie Lydell, Rockefeller's Kank van Fatboy Slim. Zo gaat het nog even door, maar de lijst kan nog goede inderdaad. Dat klopt. We hebben nog wel even, toch? Ja hoor. Nog heel even? Ja, ja, ja. Nou goed, laten we dan maar. Ga ik wat telefoontjes doornemen. 0909-1336, 0909-1336. Goedenavond met de radio. Hey, maar Remco. Remco. Goedenavond, heren. het, jongen? Ja, goed. Wat was je aan het doen? Uh, ik ben nog even de vraagwagen op weg naar huis. Ah, hè. En het weekend gaat beginnen. En hoe gaat het weekend eruit zien? Nou, uh, heel mooi dag. Ik morgen uh, bijna niks doen. Eerst voetbal en uh, morgenavond zien we wel. En dan zondag uitslapen, denk ik. Biertje erbij. Heerlijk. Nog een Juist. biertje erbij. Juist. Nog een biertje. Ach, doe er meteen een trechter bij. <laughs> Oké, okay, wat wil jij horen? Nou, uh, Steady As She Goes van de recenteurs. Oh. oh. Ik zal kijken wat ik voor je kan doen. Lekker hoor. Hij staat ja, op de goed. lijst. Dankjewel. Oké, okay, bedankt hè. Hey, een bellen. Nog één. Hallo. Hallo. Wie Hallo, ben jij? Pauline. Pauline. Een vrouw. Oh. Ja. Alles goed, Pauline? Ja, het gaat geweldig met mij. B en met jullie? Ja, best lekker eigenlijk. Ja. Het is voor een eerste testuitzending. Uh, ja, ons bevalt het wel. Vind ook leuk? Ja, ja. ja, ja. Worden, we, worden, we, worden we echt uitgezonden, ja. ja het is echt een, een ontvanger Even hey, voor op de grote... Ik zal kijken wat ik voor je kan doen, Lijs Wat mogen we er voor jou bij zetten? Ja, een nieuwe orde. Blue Monday natuurlijk. Ik zal kijken wat ik voor je kan doen. Ja, Dankjewel. Jij je, je kijkt al Rijk, Hans, het uit naar het maandaggevoel. Dat is duidelijk. Ja. Ik ben er al klaar voor. Je bent klaar voor de maandag? Nee, dit komt vier, nu maandag. Oh, order, voor de oké. Okay, ja. <laughs> Even voor de vrije want ik ga niks doen dit weekend... ...maar uh, misschien dat je hem op een idee brengt. Wat ga jij doen? Ja, ik ook dansen. Dansen? dansen? Ja. Oh. En het liefst op, op zo'n nummer als wat ik heb gevraagd, natuurlijk. Strut your funky stuff, Polly. Ja. Wauw. Echt wel. <laughs> Echt wel. Waar ga je dat doen eigenlijk? Want dan misschien kom ik je nog tegen als ik besluit ineens uit te gaan. Ja, in Limburg, hè. Ah, uh, dat wordt niks. Uh, dankjewel. <lacht> zeg bedankt. Hé, hey, een bellen. Hallo? Hallo? radio. Hallo? Ja, wie bent u? Joost van Geffen Leeuwarden. Dag Joost. Hallo. En uh, voor jou ook de vraag, wat uh, mag er voor jou op de ik zal kijken wat ik voor je kan doen lijst? 66. Don't feel like dancing. Ik zal kijken wat ik voor je kan doen. Nee, nee, nee. nee. Volgens mij heb je al iemand deels overtuigd. Gerard gaat als een. Oh, stuitenbal bal, door de studio. Ja, heerlijk. Sissos, leuk. Dank je wel. Staat erbij weer, dank je wel. Zullen we nog eentje doen voor de volgende ah, dag? Gezellig, uh... ah, we zitten Hé, hey, een bellen! Met wie? Hé, hey, mijn waagste, goedenavond. Maarten! Hey. Eh, gezellig, is hey. <laughs> Gewoon iemand een naam ook te noemen. Oh. Uh, voor de grap, uh, zeg eens uh, hallo met Henk. Hallo met Henk. Hank. Zo makkelijk. Goed, of ja, goed, hè? zeg eens hallo met Loesewies van der Laan. Hallo met Loesewies van der Laan. Loesewies van der Laan! Van der Laan. <laughs> wat uh, leuk dat je belt Loesewies. Oh, nee. um, wat wou je horen, ik ben je, uh, Maarten? Maarten, weet je, we zijn nee. niet meer. Nee. Ja. Ja. Maarten, wat wou je horen? Nou ik wil een wel een hele lange werkdag uh, fuck it van Imen horen. Oh fuck, fuck it. it. Oké okay, ja. Yeah. Ik zal kijken wat ik voor je kan doen. Ja dat had ik sowieso gezegd. Hè. <laughs> Nou, hij staat op de lijst, uh, Maarten. Oké, okay, dankjewel. Dankjewel. fijne hey, avond. Hetzelfde. Nou, we gaan eventjes in praat, denk ik. Ja, want we mogen het zelf uitzoeken. Ja, mooi. Dat, hè? Zullen we uh, dat gelijk doen waar je een plaatje wacht? Nou, ja, ik zou eerst dit is dat fijn tune Ja, even een spannend muziekje en dan komt hij erna. Even een spannend muziekje ja. en dan met, met gezongen woord of echt een muziekje? Nou, doe maar met gezongen woord. Met gezongen woord. Nou, oh. Als je echt eenzaam bent, dan zing je de eerste zin van dit nummer mee. Set up your TV on. I sleep with the TV on, so I don't feel so alone. <laughs> I sleep with the TV on, so I don't feel so alone This house is an empty wreck. It's a perfect match for its perfect guests. In the getting pizzas delivered and going to the store for beer. Well, I see It's like my body and soul Can't take it anymore Please somebody help me I never wanted help before I didn't cry the day my mom died I don't think I even blessed. But I broke down this morning When I saw these two kids Ripping around inside me That I really don't understand Now I know something's got to change I just don't know if I can It's like my body And soul Can't take it anymore Please somebody Help me I've never wanted help before It's like my body And soul Can't take it anymore Please Ago, but I've always been too scared My life is like sideways rain, swirling around in the air I've been searching most of my life for anything to believe in Like God, I love a something, any kind of simple solution It's like my body and soul can't take it Like my body and soul. Oh, Goddammit! Oh. Wat een plaat. Body and Soul in Extra oh. Weekend. Zo. Nou, het zit er bijna op, Gerard. Nou, volgende week weer. Ja, zullen we dan wel uitzenden? Ja, dat vind ik een goed idee. Volgende dat week beter, de eerste officiële, echte uitzending van um, Extra Weekend. Mocht u deze uitzending hebben gehoord en op- of aanmerkingen hebben... ...die kunt u sturen naar Belladier Postbus 75468 1070 AL in Amsterdam. Belladier Postbus 75468 1070 AL in Amsterdam. Maar u kunt natuurlijk ook contact nemen met de plaatselijke politie. Oh ja. Brieven graag onder nummer. Ja, Wat ik voor je kan doen. Het liefst een leuk nummertje, zoals degene die we nu gaan uitzoeken. We hebben, moeten we die persoon nog even bellen? Zeg maar nou. Even bellen dier. Even, even, even, even, even, bellen. even, even bellen dier. Met um, de uiteindelijke winnaar. Daar hadden we misschien even moeten kortsluiten met de afdeling productie. De ja, bedankt uh, We willen graag even bellen met degene die uh, de plaat heeft aangekozen die u hier ziet. Dat zit het, zeggen, inmiddels uh, zit hij de, de zweet in zijn smoking, afdeling uh, productie. Ik denk al wat ruik ik. Nou, je hebt net gespoten, qua ja. Deo, dus uh... Het is uh, ja, wel een meisjesdeo, maar ik, ik had ook zo last van, uh, van ontzettende plekken onder morgens. Wil je er niet over praten? Je ziet ze al, hè? Hallo. Hallo. Hallo. Met Johan. Nee, eh, uh, <laughs> wie bent u ook alweer? Joost. Joost, Joost ja, oh. Joost. Nou, van harte Joost. Toppie. Jouw uh, plaat komt op de radio. Ja. Haha. En uh, dat is niet alleen dat je je plaat op de radio hoort, maar uh, uh, je krijgt er ook nog iets fantastisch bij, Gerard. Je krijgt namelijk, en het is echt fantastisch, hij wordt nog ontworpen, maar zodra hij er is, ben jij de eerste die hem krijgt. En ik zou kijken wat ik voor je kan doen, een t-shirt. Oh, Dit is een bij mij, dat komt goed uit. Dat is fijn hè. Nou, en dan ook nog een keer je plaat op de radio, wat anders is, en sisters is. Ja, lekker man. Veel plezier Joost. host. Hartelijk goed, mazoel. Uh. Misschien nog wel een puntje is dat we wat beter die, die plaat time aan het einde van het uur. Ja, want dit is het einde van het programma. En we moeten nog wel wat dingen zeggen. Wat dan? Nou ja, bijvoorbeeld dat dit dan dus... Uh... Ik zal kijken wat ik voor je kan doen. Request, Request was. <laughs> en dat jij nog niet naar huis gaat? Nee, nog langer niet. Nee, er komt een hele lange vrijdagfreaknacht aan straks vanaf een uurtje of een en dan nemen we echt afscheid van Wout. D nu echt, hè? Ja, dan is hij echt... Uh, Neemt hij ook zijn drumstel mee of ga je snel verstoppen in de gangkast? Die stop ik even snel achterin mijn uh, auto. Heel goed, heel goed. Dispoortkastje. Hé! En er was nog wat. Oh ja, dit voelde nog wel aardig hè. Hey, een SMS. Die komt net binnen van Claudia. Die smsde ook al aan het begin van de uitzending. Dat het een leuk programma was. en Of, ze, of wij een koffiejuffrouw nodig hadden. Ja, die hebben we nodig. Ja, ze sms nu namelijk. Even serieus jongens. Hoe zit het nu met mij als koffiejuffrouw voor jullie elke vrijdag? Met cake en koekjes. Drie kusjes van Claudia. Nou, laat maar komen. Ik, ik ben ervoor. Dat is helemaal goed natuurlijk. Ja, daarom. Dus uh, ja, laat maar even weten hoe of wat. En dan uh, ben je volgende week de eerste officiële extra weekend koffiejuffrouw. Misschien moeten we dat dan gewoon vast wie is de koffie, van de week, hartstikke leuk. Wie is de koffie, koffiemeid, wie is de koffiemeid? Nou, perfect. Fantastisch idee. Nou, goedkomen. Nou, ga je nog slapen of blijf hier? Ik ga even naar huis en dan weer terug. Gezellig. Nou, vanavond om 1 uur is we dus weer met de allalala's uitering van Wout. Ja. En volgende week dit programma weer. Ik vond het echt leuk. Ja, Maar echt, echt van echt heel erg leuk. Volgende week moet hij echt uitgezonden worden, denk ik. Ja, dat is ik wel een idee. Zometeen 3 voor 12 Excel. Dat voor het weekend, mensen. Later! 10 uur door Almegens met het NOS-journaal.